Ja En? Ja Ik denk dat het gewoon weer de radioavond wordt Papiertheater? Papiertheater? Nee, echt Dat mensen hadden papiertheater Ze ze hebben bouw, bouwplaten En dan speelden ze met poppetjes Speelden ze hele stukken We gaan even doen naar boven als ze het goed vinden Zie je ook nog een foto van sigaren? Het is ontzettend gezellig Ja, ja, dit is de Radio, op dinsdag, en uh, welke datum is het? 26 april, echt waar, ja, en alles lijkt te werken, dat is al uh, een hele zegen, ja, en uh, Gerrit Jan zit ook al klaar, ook prima. Dus, ik geloof dat het werkt. Ja. Toch? Niet te hard, niet, misschien te zacht wel. Ja, maar, maar, oké. Pison Drugs op de Radio, van 7 tot 9. En, eh, ach ja, dus eh, momenteel wel eh, een soort uberbehoefte aan een beetje verreden. En met de drugs is dat eigenlijk wel zo makkelijk te regelen, want daar heb je dan eigenlijk alleen maar baat bij. Hé, hey, hallo Nico. Zijn we te verstaan? Kijk. Nou, als het goed is... Kijk, ik zie Gerard. Ah, op de chat ook nog. Ja. Hallo Gerrit Jan. Hallo Jeroen. Hé, hey, kijk, dat werkt ook al. Perfect. Ik zie dat je ook op de chat bent. Uh... Ja. Hé, uh, hallo hey, Els. Dus uh, natuurlijk, uh, iedereen staat een beetje onder hoogspanning misschien vanwege dat nu net om zes uur uh, zo'n beetje Koningsnacht is begonnen dan. In Utrecht. Ja, bij jullie niet? Nou, nou dat, dat is hier nog niet echt zo doorgedrongen dat je dat ook kunt doen. Nou, ik denk wel dat de kroegers vol zullen zitten. En wat ja. wel uh, opvallend is, is dat uh, overal in de stad uh, op de stoep staat geschreven bezet. Ja. ja. En dat uh, ontlokte mijn, uh, mijn, mijn helaas overleden kameraad Ono altijd de uitspraak zo vlak voor 5 mei van hoezo bezet. Bezeten? Ja, bezeten misschien wel. Dus... Uh... Het is niet mijn feest, het oranje feest. Maar goed, okay. iedereen is een ding. Ja. Nou nee, kijk, hier hebben ze ooit echt... Uh, ik zou maar zeggen, moeten ingrijpen... Uh, zodat het, uh, uh, dat het beperkt werd tot de zes uur van de dag ervoor, zal ik maar zeggen. Want okay. uh, wij hebben hier meegemaakt op een gegeven moment... Zo, uh, nadat een aantal jaren de vrijmarkt toch echt wel uh, op een bijzonder vrije manier geëvolueerd was... Dat uh, de mensen begonnen al werkelijk nou, één, twee weken van tevoren met dus bezet af te plakken en zo. En dan uh, begonnen ze op een gegeven moment daadwerkelijk gewoon drie, vier dagen van tevoren al hun spullen daar neer te zetten. Omdat er geen doorkomen meer aan was naarmate de dag naderde. En ja, als er spullen staan, dan komen er vanzelf ook klanten. Het is net SimCity. Ik bedoel, je zet spullen neer en dan komen mensen langs en die willen kopen. En, dus dat, ja. en, en zo uh, rekte zich de vrijmarkt hier in Utrecht in ieder geval op een gegeven moment uit... tot een soort twee, drie koopverstijn van dag en nacht... met gewoon uh, werkelijk uh, de meest uh, gevaarlijke uh, pizzabak... Tentjes uh, met gasflessen uh, en ik weet niet wat. Alles gewoon door elkaar, dwars door elkaar, helemaal volgestapeld Je kon echt, ik, ik stond daar op een gegeven moment in het midden. Zo'n beetje bij de Asje van Wijkkade. En ik keek om me heen en ik had zoiets, ik moet hier weg. En ik had zoiets van, dit kan, dit kan, kan gewoon echt niet zo. Als er hier nu iets gebeurt, dan heb je een ramp. En ja. uh, inderdaad, het jaar daarna werd er ook uh, inderdaad ingegrepen en bleven er een aantal routes open voor de brandweer en de hulpdiensten en dat soort kwesties. De openbare orde. Ja, maar dus uh, maar in die zin, uh, hier is echt vanaf zes uur rennen ze los. Hè? Ik bedoel, uh, dan staan ze ook zelfs nog met dat slechte weer. Om, uh, om vier uur, vijf uur staan ze al met hun spullen, dan mag, maar dan mag je nog niks verkopen, dus dan een zeiltje eroverheen. En dan om zes uur is het echt gewoon, uh, ja, racen zal ik maar zeggen. Ja. Kijk, daar is Bloem. Hey. En, en nol is er over 10 tot 15 minuten. Kijk, nou, dat kijk is... Uh, dat, uh, ja, ik heb hem net nog uh, gecontact. -ge nou, kijk eens aan, wat mooi. Hij was nog even iets aan het doen en uh, hij zat er helemaal klaar voor. Hij was helemaal... Uh, ja. Ah, ik hoop dat alles werkt, want we hebben de firewall helemaal, kijk, alles opnieuw, ik heb nou dat hier en het zit allemaal anders. Dit moet werken, want dit is, lijkt, nu werkt het ook al. Het lijkt te werken, inderdaad. Maar Gerrit Jan heeft mij gebeld. Uh, nou, we maken? gaan het gewoon, wacht even, ja, Dat kunnen we gewoon even checken. Check uh. Maar jullie kunnen ook de mensen toevoegen aan het gesprek? Ja, dacht het ook dat dat tegenwoordig kon. Er is zo'n er plusje ergens te vinden en dan... Uh... Dan kun je van alles doen. Een blauw plusje. Kijk. Ja hoor, dat kan. Kijk maar, het staat hier. Zie je hem? Ja. Kijk. Nou ja, interessant. En uh, op precies twee minuten over zeven... kregen wij van Nico uh, het slechte nieuws van deze week... Zanzi blijft dicht, checkpoint moet opnieuw en Derek krijgt zijn plantjes niet terug. Nee. Nou, dan... Maar geseponeerd, hè? Oké. Okay. Derek. Ja. Dus die, die krijgt, krijgt geen straf of zo, dat zou nog erger zijn. Maar dus uh, van Zanzi, ja, dat stond. Als hij een mooie auto had gehad, dan uh, hadden ze gewoon die auto in beslag genomen, was het verder goed geweest. Oh ja, dat zo gaat dat in Brabant. Ja hoor, dan moedig, hij had hij helemaal niet voor de rechter hoeven te komen, hij had gewoon uh, een leuke auto moeten hebben. Ja, want dat was ook het nieuws van vandaag, dat, dat, dat het OM van allerlei dingen aan het schikken is, laten we zeggen. Zonder tussenkomst van de rechter en dus ook de grotere zaken. En dat sommige rechters daar nu een beetje bezwaar tegen beginnen te maken. Zo van, uh... Ja, maar dat bericht was ongenuanceerd. Hè? De, de uitvoerende officier van justitie, de hoofd daarvan, die was net op de radio en... ...die melden dat hij het eigenlijk alleen maar over zaken ging... ...waar bijvoorbeeld, uh, ja... Iemand die met op toppen rondrijdt En die duidelijk geen strafbad heeft. Precies. Dat is ook belangrijk. Maar als je dan in een dure auto rijdt... Maar dat is dan wel apart dat dan gewoon wel in twee kranten... ...een even groot artikel terechtkomt met ongeveer diezelfde foute strekking. Ja, maar jij leest toch wel vaker de kranten? Ze nemen het heel vaak van elkaar over. Ja, en dan, uh... het is, uh, alsof je dubbel ziet. Ja. ja, ja, ja. Ik weet het. Maar het, ga, het gaat niet om een ene... In de kranten uh, leek het bijna wel of het ook om, om mensen met een drugslaboratorium ging. En dat is dus helemaal niet het geval. Het gaat om mensen die gewoon een hennepkwekerijtje <lacht> hebben bijvoorbeeld. Of met een beetje te veel hennep gepakt worden. En waar het de eerste keer is dat ze ergens mee gepakt worden... Nou, het stond er anders wel zo. Hij zegt toch letterlijk: Van uh, ja, we, we delen liever uh, vijf keer een knap, klap uit van 7000 euro. Uh, bij de een en dezelfde. Dan dat we er een rechtszaak van maken en niemand weet hoe dat afloopt. Ik bedoel, dat, ja, dat, maar... dat is dan toch wel iets anders als die toevallig ja, met een toppie rond. Er fietst, is wat dan. aan de hand met de Nederlandse strafmaat. In het kader van de hennepteelt en dat soort dingen. Die strafmaat is. Uh... Volgens sommige mensen is die te laag, en daardoor uh, kun je beter andere lage streken daar tegenover zetten. En dan zet je ze niet in de gevangenis. Maar dan uh, nee, pak je spullen Die was uh, status verhoogd. Ja. Dus ze hebben het eigenlijk over mensen die dus. Het gaat om zaken waar eigenlijk iemand de gevangenis in had. Ja, genoemd. eigenlijk moeten we gewoon dus, zorgen dus dat dus niemand. Dus is, maar... is het een vreemd excuus om te zeggen nee, dit gaat over een toevallig mannetje met wat wie of zo. Kom op. Maar Sydney Smeets, die reageerde meteen op Twitter uh, van van. van uh... Die is nou live op de radio. Oh, Oké, okay. op welke radio? Op Radio 1. Maar ja, die, die, die, die, die, die, die gaf aan van uh, schrik vooral niet. Ik bedoel, ik oh nee, dat is natuurlijk een uur tussendoor geweest. Dus, uh, uh, oh. Dan is het, uh, nou pak een beetje twaalf minuten geleden was hij live op de radio. Oké, okay. maar goed, uh, die raadt dus ten eerste af. Mocht uh, je in die positie uh, komen om te schrikken. En als je dat artikel leest in de Volkskrant, dan zeggen die agenten... Dat is dan een hoofd van de recherche en officier uh, uh, van justitie. En... Die, die, die spreken dan het merkwaardige of mysterieuze zinnetje uit van we leggen liever vijf keer een transactie voor dan dat we één verdachte door de hele strafketen trekken waarvan niemand weet hoe dat afloopt. En dan bedoelen de, de, de, de, de, de, euh, de officier en de of, euh, het hoofd van de recherche natuurlijk euh, artikel 9a dat door de, de, de rechters wordt gebruikt. Ja en officieel mogen ze dat helemaal niet buiten de rechter om doen maar goed... Euh ja, nee, er waren toch ook rechters die daar dan weer bezwaar tegen maakten. Van, ja, ja, ja. Gaat, gaat dit nou weer niet te ver, uh, dames en heren. Het, het was eigenlijk bedoeld voor winkeldiefstallen en dat soort dingen. Ja, het gaat nu om uh, redelijke bedragen. 5000 euro, 10.000 euro. Nou, ja. Auto's van 100.000 euro. Hier wordt zelfs geschreven, we hebben auto's in beslag genomen en daarbij uit onderhandeld dat eigenaar afstand verdeden. Dan haal je per verdachte bedragen binnen van zo'n 10.000 tot 100.000 euro. Ja. Dat zijn behoorlijke. Ja, dus zo ziet hij dat. Hè? Kijk, hier niet ver uit de buurt is feitelijk de veiling van, van al dat soort in beslag genomen dingen. En de prijzen die het daar oplevert liggen een stuk lager. Ik zal maar zeggen: ja, goed, als je een maar, Bentley de... wil kopen, dan, dan moet je daar zijn. En blijkbaar schikken ze liever dan dat ze naar de rechter gaan ja, ja natuurlijk want die rechter die kan wel eens uh, gewoon zeggen van nou dit bestraffen we ook niet dus ze willen eigenlijk het liefst gewoon dat al, alles wat met hen heb gerelateerd is dat dat uh, van de rechters vandaan blijft want die rechters geven volgens hun steeds lagere straffen en het uh, wordt allemaal veel te onduidelijk en dan regelen ze dat liever op deze manier want dan hebben ze, halen ze toch nog wat binnen en maar daarom zegt die smijt dus van uh, niet, uh, niet schrikken niet schrikken? Niet schikken. Ah. Oh ja, we hoorden het even verkeerd. Ik schrok zo dat ik heb geschikt. <laughs> uh. Kijk, hier staat uh, Sidney Smijns, die, die, die, die tweet dan. Naar aanleiding uh, van de berichten we gaan nooit zomaar akkoord met een transactievoorstel van het openbaar ministerie. ministerie. Bij de rechter bent u vaak beter af. Dus dat, dat, dat is wat een... een, een nou ja. Een gerenommeerd advocaat, het dan weer heeft gezegd. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Dat zijn zijn klanten, dus het is zijn <laughs> werk. Maar ik bedoel. In. in, in je zou eh, toch niet. Het, het klinkt toch werkelijk alsof het hier dus niet dat betreft. Die vergoeilijking. Zoals die net door Guus werd verwoord. Die dus van weer een volgende persmanager ja. afkomstig is. Van je nee, het zijn allemaal dingetjes van zus en zo. Dit nou ja, zijn gewoon structurele zaken. Waar ze gewoon. Nou uh, ja, ja, maar ze merken dat er ophef ontstaat en dat iedereen zich er tegenaan gaat bemoeien en gaat roepen van. Nou, ah, kan dit allemaal wel. En dan wordt het weer klein gemaakt zo vanuit. Nou, terwijl die, die, die mannen die geïnterviewd worden, die zeggen ook van dat dus zij in wezen hun, hun dreig element is van. Hey, dan schrikken we het met dit hier en anders dan gaan we onderzoeken en, ja, je, je, hè? en misschien dat ze daar dan wel bijvoorbeeld de, de TGC als voorbeeld gebruiken van kijk dit, dit gebeurt er als je niet met ons meedoet of zo. Ja, dat een afschrikwekkend ja. voorbeeld van, loopt het slecht met je af en dan raak dat, je nog dat, dat de, de, is de, nou, dus echt niet uh, de, de, de, de enkele kwekerijtje of, uh, terwijl de advocaat dus zegt van uh, doe dat niet en ga naar de rechter ja, ja. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk wel de, de systematiek waarop uh, het georganiseerd is hier. En in die zin proeft dit een beetje naar uh, van die Amerikaanse voorbeelden waar dus gewoon... Uh, de DA gewoon moet draaien de, van wat ze zelf in de, beslag nemen. Nou, de politie houdt gewoon mensen aan. En als iemand uh, 5000 dollar heeft en heeft er geen goed verhaal bij, dan is die die vervolgens gewoon kwijt. Uh, en misschien zijn auto ook wel. En dan hebben zij die auto, echt letterlijk. Hè? Ik bedoel... Uh, <laughs> of een huis, of uh, wat dan ook, wat ze tegenkomen. Dus uh, dat, uh, nee, ja. dat zijn in die zi dat, om dat soort tendensen enigszins uh, tegen te houden of te, van, van een soort repliek te dienen, uh, heb je daar gewoon dat een rechter daarna gaat kijken van hoe zit dat? Wat wordt hier nou eigenlijk verklaard? Ja. En uh, dat meneer Teven de hand boven het hoofd had gehouden. zijn ja, eigen denk. club natuurlijk. Ik denk, ik denk dat ze dat gewoon lekker vinden. Een beetje zo die kale schedel, weet je. Dat <laughs> gladde huidje. Zo'n beetje met die glasige. Vette tussen zo even lekker, die schedel. En de kop in een Telegraafartikel: He, Verzwijgen teven, deal is niet strafbaar. Er is geen strafbaar feit gepleegd door ja. de officier van justitie Fred Teven ja, ja, ja, ja. zijn beruchte deal met een drugscrimineel geheim hield voor de Belastingdienst. Dat zegt het college van procureurs-generaal. Justitieminister Ad van der Steur had het college gevraagd, maar de kwestie te kijken. Nou ja, wij van WC1 adviseren WC1. Maar dat is toch net zoiets als een soort mini Panama Papers story, hè? Ja, dat is, er wordt nou, ook buiten de belastingdienst ja, ja. om ineens allerlei dingen gedaan. Ja, dat is heel apart. Ja, ja, ja. ja. En je ziet in de grote lijn een beetje dat allerlei, uh, ik zal maar zeggen... We moeten dus uh, structuur... de politiek in, eigenlijk. Nou, wat is dat nou weer voor plan? Gus. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, uh, misschien komt hier ook alweer wat achter vandaan. Ik kan me niet voorstellen dat er geen Kamerleden zijn die daar niet iets over te vragen hebben. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Iedereen is vanmiddels van mening, lees ik even voor, dat de schikking wel bij de vissers gemeld had moeten worden. De onderzoekscommissie Oostink, Van der Steur en ook het college. Ah. Maar goed, ja, het, maar het is goed geen straf. Het is niet. Het, het, het, niet eens strafbaar, laat maar zeggen. Het had wel gemeld moeten worden, maar dat hij dat dan niet gedaan heeft, is dan weer niet strafbaar. Oké. Okay. Nou, nou, nou, nou. Ik vind dat sommige dingen die sommige mensen melden, strafbaar gesteld moeten worden. <laughs> ja, er wordt heel veel gemeld tegenwoordig. Ja, meldpunt dit, meldpunt dat, meldpunt zus, meldpunt zo. Ja, hadden we ooit niet uit een meldpunt Polen? Ja, ja, dat, volgens mij bestaat dat nog ergens. Er is dus eigenlijk nu een metameldpunt nodig. Melt, een <laughs> meld een meldpunt. Nee, dan. Meld meldpunt, ja. Gouden ja, ja. idee, man. Ja, ja. Daar moet je een appje voor bouwen. Ja, Hebt u een meldpunt, meld het. Meld. En dan langzaam gaan we een, maar, maken we er een truc van, want dan nemen we de over. En dan wordt meld wordt het Engelse meld. Met een T. <laughs> ja, ja, precies. Het dus, meldpunt. ook. Er komt nog een S voor. Een ja. angzaam... Het is vandaag ook uh, 30 jaar geleden van Tsjernobyl als we het over smelpunten ja? hebben. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat waren maar dat waren gestijden. Radioactieve rendieren. Ja. Spinazie die je niet kon eten. Groenten die uh, niet verkocht kon worden. Koeien die naar binnen gingen. Ja. En nog steeds op allerlei plekken is het te vinden hoor, die radioactiviteit. Ja. Ik, ik, ik zag trouwens dat ze een, een, een enorme ding om de centrale heen bouwen. Ja, ja. ja. giga-sarcofaag. Daar zijn ze al zo lang ja. mee bezig. Vijfste Ja. Daar wordt het overheen e geschoven. Ofzo? Zijn ze net ernaast aan het bouwen en dan wordt het er overheen geschoven. En dat zal de ja. tweede sarcofaag, omdat die eerste is al bijna op. Het Sluit ook daar. Stel je nog zonhal hebt om in te kweken? Ja, wie weet En sowieso dan krijg je waarschijnlijk ook nog medisch verantwoorden, wiet, want dan is het in ieder geval bestraald geweest. <tomst> Staat Tsjernobyl in de Oekraïne? Ja, het is Oekraïens. Dan eh, ja, ja, ja. krijgen we straks Kiev, hè, ja, ja. een hele aparte uh, amnese of zo van, uh, waar we ons eerst, de eerste twee jaar van afvragen. Dus hoe ken dat? Het is wel dan? handig als je in het donker een jointje wilt draaien. <tomst> ja, <tomst> is, ja, ja, ja, ja. Kijk, paal dicht mijn wiet. <tomst> oh ja. Ja, ja. Nee, ik kan me nog herinneren dat uh, kort na dat ongeluk uh, zat ik met een kamerad in de auto en het was echt heel mooi weer. En dat ontlok je dan de hele flauwe woordspeling van wat een stralend weer. Dat, uh, dat was echt uh, vreemd. Uh. Maar goed, ik, volgens mij zat ik toen ook te blowen in de auto. O, dat zal het zijn geweest. Is komt je dat komt nog wel, hè. Nou, is uh, de de afdeling halen? Nee, Michigan ik zie weg. nog geen lampje branden, maar daar ga ik even. <laughs> Het is ook 19 uur 18, hè? Oh, Oké. Okay. Lampie, dat is een mooi bruggetje, Guus. Want Lampie, Willy Wattel. Oh ja. Ja. Ja. ja. Bomber, bomber, bomber, bomber, nog bomber, Wat andere bomber bomber nieuwtjes bomber. Uh, die? YouTube. Nou ja, we hebben de Sansi, hè, dus de coffeeshop ja. waar dan uh, daarboven te veel. Uh, voorraad was gevonden. En uh, daar was nou een kwestie bij de bestuursrechter. Maar die heeft in wezen toch wel de burgemeester gelijk gegeven in uh, zijn sluiting. Dus dat gaat uh, nog uh, zo verder. Uh, ik maar voor hoe lang is die gesloten? Kijk. Ja, volgens mij voor een jaar. Maar hij is er klaar voor, zegt hij. Dus nou gaan we proberen hem te bereiken dan. Hè? Oh, jongens. Ja. Ja. Oké. Okay. Hoppakee. Laten we twee keer doen. Hé, hey, hij is weg. Nou, dat, uh, Jij bent er nog, hè? Ik ben er nog. Oké, okay, nou hij, hij typt net wat naar mij. Daar keek ik natuurlijk weer net iets laat voor. Groepsgesprek. Zeg ik, waar je ook. Zet. Je... En dan natuurlijk het nieuwtje, dat Canada... Op de, bij, de, beetje bij de sluiting van die UNGAS-bijeenkomst. heeft aangekondigd dat ze. volgend jaar. Uh, dus de, de cannabis willen legaliseren. En uh, Martin Jelsma van Transnational Institute. Uh, die, die heeft een uh, soort. toch uitleg uh, van het geheel. Uh, wat daar is gebeurd. Uh, en dat komt erop neer dat. Uh, landen voortaan. aanmerkelijk meer vrijheid hebben. om hun eigen plan. Uh, ik zou maar zeggen te bepalen... en eigen koers te varen. Mm -hmm. En dat zou dan toch inhouden... dat het, uh, het zwaarste tegenargument... wat uh, gewoon al jaren steeds maar weer uh, naar voren wordt geschoven... en dat is van uh, dat uh, nee, de internationale afspraken... Uh, die uh, staan alle dingen hier in de weg. Het ligt niet aan ons, maar aan anderen. Dat mm -hmm. dat uh, in wezen dan niet meer geldt. En dan zal toch uh, uh, die mensen... Uh, ja, die zullen dan toch uh, zich daar zelf eens over moeten uitspreken in plaats van zo makkelijk wegduiken achter uh, een of de andere volstrekt achterhaalde afspraak, zou ik maar zeggen. Ik heb nog een grappig nieuwtje even misschien. Een uh, 32-jarige man heeft tennisballen gevuld met wiet over de muur van de gevangenis in Veenhuizen geslagen. Dat bleek maandag bij de politierechter. De verdachte uit Groningen verklaarde dat hij een telefoontje had gekregen... ...van een kennis die in de gevangenis zat. De Groningen had zelf ook een zelfstraf uitgezeten in Veenhuizen. Ze spraken af dat hij op 26 januari op een bepaald tijdstip... ...tennisballen met softdrugs over de gevangenismuur op de luchtplaats zou slaan. De, de ballen kwamen niet op de luchtplaats terecht... ...maar op een grasveld waar gedetineerden helemaal niet bij konden. De wakers hadden het in de gaten. De Groningen had op dat moment 20 gram wiet in de tennisballen over de muur geslagen. Hij zat nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling. Dus hij krijgt een werkstraf van 50 uur voor deze actie. Ah. Dat noop mij even toe om te kijken van hoe dat ook alweer zat met blauw in de bias, maar volop. Maar deze methode werkt dus niet. Tennisballen over de muur slaan. Nou ja, je moet het gewoon goed kunnen slaan. Je moet een beetje, ja. een beetje weten waar die bal terecht komt. Je moet ja. eigenlijk eerst op tennisles worden. Ja. Nou maar waren er ook al Nederlanders gepakt. Die hadden gewoon echt de, de, de drugs in Groot-Brittannië <coughs> uit de helikopter gegooid. Hè? Ja, ja. Dat ook begint dan echt wel een beetje op kuifje te lijken. Ik maar maar zeggen. dat waren ja. harddrugs, toch? Ja. ja. In Engeland was dat ook. Ja. Dan je ja, ja kijk, we de hebben drone, de drone, ja. het eerder over drones gaat, Die bieden natuurlijk ook. Uh, kijk, wat hier in de Leowa erbij is, hebben we ooit die beruchte ontsnapping gehad. dat er een, een helikopter op de binnenplaats landde. En uh, degene die ging vluchten snelde toe. sprong in de helikopter. En toen was er ook nog een of andere dombo die er onderaan ging hangen. En die viel er natuurlijk af. Dus, uh, maar zo'n drone, die zou natuurlijk zo mooi zijn, zo ja, een kant-en-klaar gedraaide joint aan kunnen uh, voeren. Jazeker, wel meer dan dat. Uh, je hebt echt al uh, drones die kunnen behoorlijk wat uh, vervoeren. Wat vervoeren, ja. Vuur, vuurwapens. Ook, ook? Ik, jongen, ik heb al een filmpje gezien van een uh, Amerikaan. En die heeft dan een, zelf een, een drone heeft die omgebouwd of verbouwd. En daar hangt gewoon een uh, stevig uh, automatisch pistool hangt daaronder. <laughs> en die kent hij ook gewoon met de afstandsbesturing... Nee, Vuren. En dan, dan het filmpje, dan zie je dus hoe die, weet ik wat op een stel, ja, die, uh, houten die, schiet ofzo. Die militaire drones, die schieten toch gewoon raketten af of ja. raketjes. Maar je hebt dus, drones zijn ook, zeg maar, die zelfstandig rijdende rupties uh, die, uh, die, uh, die, die, die je voor van alles kunt gebruiken. Dus uh, in die zin, men is nu aan het uh, discussiëren erover uh, van uh, wat te doen met uh, de, de zelfstandig moordende robot. Uh, ja, ja, ja. Bedoel, de, de, de gevechtslinies uh, van uh, Asimov, die worden in stelling gebracht, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, uh, heb je straks echt alleen nog maar een hek nodig op het internet... waarbij je uh, de, de code verandert waarop geschoten wordt, of zo. Een bergje maar, ja. Ja. Yeah. Weet je, en die kijken dan ook nog met hun warmtecamera's... Uh, door je fiets en door je muur en... Uh, dus dat... Uh, door je fiets, want er zit dan een elektromotor in. Ja. Wacht eens even, ik zal eens even wat anders proberen. Hier zit een microfoon ergens in, hè? Ja. En er komt ook geluid uit, toch? Uh, ja, maar dat hoor je nu uit de speakers. Oké, okay, nou, het geeft niet, maar hier... Nou, geeft niet. Uh, we gaan het gewoon proberen op deze... Gerrit Jan zit ook op die, hè? Ja, nee, dat okay. maakt niet uit. Uh, dit kan ik er volgens mij wel naast doen. Ik weet het niet. Ja, vooral omdat hij aanstaat. Dan ja, kun je hem dan. niet toevoegen dan? Ja, is, uh, is Anders nou... ga ik weg en dan bel ik. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet het probleem. Oh. Uh, op de een of andere manier, uh, hij, hij zegt dus dat hij klaar voor zit, hij zegt het dus net. En uh, ik denk dat hij het niet helemaal begrijpt, aangezien uh, dat soms kan gebeuren. Hey, we houden de moed erin. Ja, we zijn nu pas weken bezig. En ik las nog een nieuwtje: dat, dat, dat was een Jaap van der Stel. Uh, die twitterde over, over het uh, uh, CBD, dat dat een dempende werking heeft bij psychoses. En dan heb je het dan over puur uh, CBD, zal ik maar zeggen? Nou ik zal het even want het is in het Engels en het is allemaal ook weer cannabis compound may augment uh, anti psychotic meds a uh, cannabis compound may help reduce psychotic symptoms in patients with, with uh, schizophrenia over and above the benefits derived from the treatment with antipsychotic medications new research suggests dus de, de, de, de ja. cbd zou beter werken dan de andere middelen, cannabidiol. Ja. En hoe dat precies toegediend is, dat, dat heb ik nog niet uitgevogeld, maar het wordt gepubliceerd. Conference News van de Medscape Medical News. Ja, ja, ja, ja, zo komt er toch kennelijk steeds meer ook nog bewijzen voor een soort uh, werkzaamheid van puur CBD. Ja. Hoewel ik zelf toch het meest aanhanger ben van uh, de benadering dat de plant, uh, die zijn geheel zal ik maar zeggen, dat is toch wel het, het meest optimaal. En dat daarin variaties zijn van die, al die verschillende uh, ...zeg maar uh, cannabinoïden en terpenen. Dat maakt dat het allemaal heel subtiel verschillende werkingen kan hebben... ...maar ik denk toch dat ze samen moeten gaan eigenlijk. Dus dan ben ik altijd heel benieuwd of dan bijvoorbeeld die CBD zo gewonnen is... ...die olie uit bijvoorbeeld een hennep met hoog, THC, uh, hoog CBD maar heel weinig THC maar waardoor er toch wat THC ook in die olie kan mm -hmm. zitten of dat het echt een soort van synthese betreft uh, een productieproces waarbij je in wezen kunt zeggen als laborant van nee dit is gewoon alleen maar CBD, punt super spooky Julian want ja. we hebben nu dus wel schriftelijk contact nou. dat is al heel wat dus, uh... Maar hij heeft er ook hier toegevoegd aan Skype. Nee. Mol houdt het spannend. Ja, het blijft spannend. En wat zijn er nog meer voor nieuwtjes eigenlijk? Ja, nou, ik las zondag een heel leuk nieuwtje. Dat gaat uh... over een rabbijn die cannabis voor koosje verklaart. En dan wel uh, voor medicinaal uh, gebruik tijdens uh, de Pesach. Je mag, bij Pesach mag je bepaalde planten niet nuttigen. En daar valt de cannabis ook onder. Maar nu had de rabbijn dus een uitzondering daarvoor gemaakt. Want het zou een beetje raar zijn als je een paar dagen, je weet, of een dag, hoe lang doet die Pesach. Twee dagen, één dag, ik heb geen idee. Dat je dan niks kon nemen. En dat zag je een heel mooi filmpje op YouTube. En echt een uh, zeer oude rabbijn met een hele mooie grijze baard. En er zaten, zat een wat jongere rabbijn voor hem en die had een grote top wiet in zijn handen. En er werd in en aangeroken en toen werd er wat gezegd. En uh, vanaf dat moment was uh, de wiet uh, koosje voor medicinaal gebruik. Dus, ja. Uh... ja, dat is een perfecte top. <laughs> nee, serieus, het moeten wel perfecte toppen zijn. Dat is net zoals uh, voor, voor de Pesach en zo worden ook bepaalde vruchten en zo ingezameld. Ja. En dan gaan speciale mannetjes, speciaal voor naar bepaalde stukjes van Italië, vliegen ze erheen. En dan gaan ze speciale soort supergrote uh, citroenen zoeken die ongelooflijk rare vormen hebben, maar wel helemaal perfect, dus dat er geen butje en geen krasje op zit. En dat gaat dan echt, die staan al 15 minuten zo dat ding helemaal te bestuderen. En dan wordt het mooi ingepakt en dan uh, gaat het mee voor aan tafel maar het moet allemaal uh, perfect zijn met deze. Maar wat, maar wat want aan de rabbijn te zien was hij redelijk orthodox. De, maar ik denk van, wat een verschil dan met... Nou ja, de, de, de katholieke, uh, het katholieke smaldeel of het... Nou, misschien zijn de protestanten wat liberalen, alhoewel. De ChristenUnie is natuurlijk niet... Uh, yeah, de reformatorische kerk is bepaald niet liberaal als het gaat over cannabis. Dat hoeft hoe dat dan komt, daar snap ik dan niks van. Ik bedoel, de, de, de, de, de, de, qua strengheid uh, in, in het geloof uh, verschilt het elkaar allemaal niet zoveel, maar blijkbaar kan binnen het Jodendom uh, is cannabis geen probleem. Dat is toch opvallend? Nou, binnen geen, eigenlijk geen enkele religie of zo. Dat is net zo goed als dat mensen denken dat alcohol een probleem zou zijn bij de islam, maar dat is het helemaal niet. Je moet er alleen niet raar van worden. Nee, maar als je ja, kijkt naar, naar, naar, naar, naar, naar mensen die tegen druk zijn, dan komt dat toch heel vaak uit de gelovige hoek. Dus de dat... Unie, CDA, dat zijn hier de grootste opponenten. Maar die halen dat wel uit de Bijbel, dat is een geschrift waar aan de ene kant een verhaaltje staat dat je gewoon vooral niet moet drinken. En dan staat er een heel klein verhaaltje van, ja, de beste ideeën en de, de beste dingen komen voort. En met je vrienden s'nachts lekker zitten doorzakken. Ja. Dus dat is, uh, het is maar welke zin je eruit kiest. Ja. En, en vooral staan er zoveel zinnen in volgens mij, omdat het eigenlijk geen zin mag maken. Ja. Nou goed, het... Uh... Hier staat, wel, wel heel uh, mooi omschreven, onder de Ashkenazische Joden, grotendeels afkomstig uit Centraal en Oost-Europa, is Wiet lid van de kitniot, een groep van gewassen en granen zoals rijst, erten en linzen die verboden zijn tijdens de Pesa. Maar de Wit-Russische rabbijn Gaium kan Kanivski uh, heeft verklaard dat alle Joden Wiet mogen gebruiken tijdens de Pesa, als dat maar om medische redenen gebeurt. Oké. Okay. En het is een 88-jarige rabbijn die dat dan even zo regelt. Ja, ja, ja, maar dat is een bepaald soort van jodendom hè. Die mogen technisch gezien ook varkensvlees eten als nodig is. Oké. Nou, een bijzonder clubje in ieder geval. Het filmpje op YouTube is. Ik vind het erg mooi. Dat was nog even. Ja, maar ze zijn er ook heel serieus mee. Ja, ja, ja. Dat is heel belangrijk. Als je ziet hoe in Israël, uh, hoe ver het daar is met de medicinale cannabis, dan kunnen we hier in Nederland een puntje aan zuigen. Ja. Ja, we hebben geen drone, hè, maar ik zou hem zo op nol afsturen nu. De interview-drone. Ja. Een drone met een microfoon. Hey. Dat is een heel ja. goed idee. Drone. Dan kun je gewoon bij een hele plek vol met publiek, kun je gewoon individueel even gesprekken voeren. Maar wat is nou het probleem dat hij uh, niet... Uh... Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, het, het grappige Kun je hem niet toevoegen aan het gesprek? Moet nee, toch maar... hij, hij heeft zijn, als hij offline staat, ja, dan kan ik toevoegen wat ik wil, maar dan wordt hij er gelijk weer uitgeklitst. Hij moet hem wel wat? online zetten. En hij is online, hij zit achter een computer, hij heeft net getypt. Moet... Ja, dat heb ik net gezegd, hier, kijk. Ah, kijk. Klik je op Skype en dan ja. zie je... Want ik kan ook onzichtbaar gaan of offline. Ja, onzichtbaar, maar dan kan ik je nog bellen. Maar op het moment dat je offline staat, dan kan ik je niet bellen. Oeh, oké. Okay. Ja, dan moet hij dat wel doen. Nou, hij moet gewoon linksboven op het vakje Skype klikken. En dan ziet hij het woordje status uh, staan. Of tenminste... Yeah. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ja. Offline. En dan moet hij dat in online veranderen. Dat is wel heel speciaal. Nou. We gaan gewoon even de krant doorbladeren. <laughs> Zoals in het Harlem's Dagblad stond vandaag eh, dat je drie drugspanden gesloten zijn voor anderhalf jaar. En het Noord-Hollands Dagblad had ook een grappig artikeltje nu uh, toch daar in die hoek van Nederland zitten. Dan in Plop het artikeltje niet op, waarom doet dat dat nou niet? shops moeten eerst weg uit de stad. Den Helden, ook het uitgaansdeel van de Koningsstraat wordt drastisch dat woonbuurt omgevormd, beloven de woningstichting en de gemeente Den Helden. Maar die klus is afhankelijk van de verplaatsing van de drie coffeeshops in die straat, zegt wethouder Lolke Kuipers en directeur Robert Woutman van de woningstichting. Er moet eerst helderheid zijn over de verplaatsing van de coffeeshops. Ik vind Lolke wel een leuke naam. Ja. Zolang de coffeeshops daarachter zitten, gaat niemand op die plek 350.000 euro investeren in een woning. Waarom niet? Ja, dat is de gedachtegang van wethouder Kuipers, verantwoordelijk voor vastgoed. Oké. En met een supermarkt in de buurt zeker wel. Ja. Met al die rossende karretjes en zo? Ja, kijk, de gesprekken... Of een bus die voor de deur stopt? De gesprekken met de coffeeshop-eigenaren zijn gaande, zegt Kuipers. Er wordt ook met omliggende gemeenten gepraat over het huisvesten van één van de coffeeshops. Dus dan wil een helder een buurgemeente... Dus haakjes, op, aanhalingstekens, opzadelen met een Den Helderse coffeeshop, zodat je 350 euro investeert in een woning, in het straatje, waar ze dan nu nog zitten. De meeste horeca geleden in het uitgaansdeel van de Koningsstraat willen verhuizen naar Willemsoord. Het waren er negen, maar inmiddels hebben twee horeca-eigenaren gezegd dat ze daar willen blijven zitten, weet Kabers. Hij heeft er geen moeite mee. Zo'n buurtkroeg past prima in een prachtige woonbuik. Maar ja, een, een buurtkoffieshop dus niet. Nou, mijn buurtkroeg lijkt me wel een beetje gehooriger, zou ik maar zeggen. Ik weet niet wat jouw ervaringen zijn. Mijn ervaringen met buurtkroegen, ja? daar wil ik niet naast wonen. Nee, dat bedoel ik. Stuk mij dan maar een buurtkoffieshop. Dan hoef ik tenminste niet te lopen. Of naar een andere gemeente zelfs om mijn wiet op te halen. Ja, dan krijgen we reclame. Oh. Om het allemaal goed te maken. Ja. Hij sluipt dichterbij. Ja, het wordt steeds uh, spannender. Ik kwam ook nog een berichtje tegen. En uh, dat ging over dat er, uh, zeg maar... Uh, de, dat gaat over... Uh, Medisch personeel uh, die kampen met verslaving. Artsen in het bijzonder in dit geval. Ja. En daar is dan een, een plan gemaakt door de artsenfederatie Voor dokters die uit angst de zorg mijden. Uh, maar dan op basis van Amerikaanse onderzoeken. Nou, Nederlandse cijfers die zijn er niet. Schat de KNMG dat tussen de 9 en 12 procent van de artsen ergens tijdens hun carrière verslaafd raakt. Dit percentage is vergelijkbaar met het aantal verslaafden in de rest van de beroepsbevolking. Maar mm -hmm. bij artsen gaat het vaak om mensen die beslissingen nemen... die het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood. Ja, en, maar dat geldt toch ook voor machinisten? En ja, en mensen die kerncentrale bedienen, en ja. en piloten... En... Of een landbestuur. <laughs> Bijvoorbeeld. Dus laat ik het zo zeggen. Ik vind het, uh, ik vind het nogal... Uh, het, hè, gemiddeld dus uh, 10%, 1 op de 10... Die dus ergens in zijn carrière verslaafd raakt. Uh, en dus dat gewoon in de beroepsbevolking. Dus daar hebben we het dus echt niet over... Uh, ik zou maar zeggen de, de, de, de bekende hangouts voor uh, de mensen die... Uh, ik wij ze volledig in een soort gezondheidssysteem zitten, of ze rondzwerven en dat soort dingen. En voor, ge dit geldt dus ook voor gemeenteraadsleden? Ja, dat, dat is ook een soort dus, dus er, Hoeveel hebben jullie er in Utrecht? 45. 45? Dus, dus zeg maar vijf raadsleden hebben verslavingsproblemen. verslavingsprobleem. Waarschijnlijk wel. Hm. En dan weet je niet eens of ze de drank mee tullen. Kunnen we daar niet een soort uh, uh, hulplijn voor opzetten voor verslaafde raadsleden en uh, kamerleden? Ja, meldpunt. Want, want die, die nemen ook beslissingen die over leven ja. en dood gaan. Meldpunt. Huh? Ja, meldpunt. Meldt u verslaafde raadslid. <laughs> meld, Meldt u verslaafde beroepsuitoefenaar. Uh, er was in ieder geval een Pvv'er die toegaf, dat hij verslaafd ja. was en dat hij daarom al dat geld gestolen had. Want hij moest ja, naar Madonna. Ook... 176.000 euro, toch? Ja. Ik, eh, vaak naar nou Madonna, hè? Ja, maar ook nog een leuk hotelje in Berlijn. Oh, ja. Bij... Ja, ja, ja, ja, ja. En drank, en drugs. En een auto. <laughs> Kijk. Oké, okay, ja, deze, we hadden hem al genoemd aan het begin okay. van uh, strafzaak tegen shop Checkpoint moet opnieuw. Ja. ja. In Den Bosch, benen. Dat is nu de derde keer dat ze zich erover buigen. Zoiets vermoedelijk. Waar heb ik hem? Dat is ja, ja. De ja. spanning neemt toe. We zijn in ieder geval op alle goede adressen. Dus uh, wij doen het niet. Maar er is nog een stapel kranten hoor. Oh ja. Lekker rustig zo, hè? Ja, ja, ja. Buiten, buiten Hier in ieder geval is het een puinhoop, denk ik. Als je nu, uh, ja, het is hier voor de deur al... Het uh. is helemaal vol geparkeerd en zo. Het is echt uh, niet normaal, man Eens dus even kijken. De Hoge Raad heeft de strafzaak van Shop Checkpoint in Terneuzen twee, uh, twee keer terugverwezen naar het hof. In 2012 verklaarde het gerechtshof in Den Haag in deze langsleepende zaak dat het OM... Deze zaak niet voor de rechter had mogen brengen. En in 2015 deed het hof in Amsterdam hetzelfde. Nu moet een derde rechtshof dat in de bos de zaak in behandeling nemen. Dus uiteindelijk wordt het dan toch in behandeling genomen. De rechtbank in Middelburg veroordeelde de eigenaar tot 16 weken cel, maar het hof in Den Haag... Oordeelde in 2012 dat het OM niet tot vervolging had mogen overgaan omdat de gemeente en OM de situatie jarenlang hadden gedoogd en het OM daarmee het recht om te vervolgen had verspeeld. De Hoge Raad was niet eens met het vonnis en verwees de zaak naar het gerechtshof in Amsterdam. Dat kwam dus tot dezelfde conclusie als het Hof in Den Haag. De Hoge Raad vindt dat het Hof in Amsterdam zijn uitspraak over de niet-ontvankelijkheid van het OM onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook sluit de Hoge Raad niet uit dat de eigenaar kan worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Dus ja. Nog een keer, nog een keer. Ja. En ja, dan dreigt het dus ook nog een, een soort, soort verzwaring. Hè? Deelname aan een. Ja, maar het is toch wel een beetje treurig dat er dus. In CSC, zin, een, crimineel samenwerking. Zo'n ongelofelijke hoeveelheid energie. ...tijd en geld beschikbaar is... ...om maar hier proberen een gelijk te halen. Terwijl er in een aantal andere kwesties... ...vooral ongelooflijk veel tijd en moeite beschikbaar is... ...om, uh, om maar niet een keer uh, tevoorschijn te komen met... ...hoe zit dat nou. Ik bedoel... nou? Het is een beetje een tegenspraak wat het OM in Brabant doet. Want die willen dus juist niet naar de rechter... ...en hier, hier, hier moet en zal het naar de rechter. Ja, bijvoorbeeld. En naar de rechter in Brabant, hè? Ja, nou ja, goed, het zijn dan rechters die dat dan weer naar een rechtbank sturen, hè, de Hoge Raad, maar... Het lijkt bijna alsof ze aan net zo lang shoppen totdat ze nog ergens die <laughs> laatste rechter vinden die bereid is om ze wel gelijk te geven. Wil jij dat doen? Nee, nee, in hem oh, Nee, dan ben ik op vakantie. Ik, ik brand mijn vingers er oh. niet aan. Ja. Ja, ja, het is echt... Uh... Terwijl bijvoorbeeld dan ook in zo'n kwestie, want... Dat, is, dat komt ook steeds weer terug. Dat was uh, zo ongeveer een week geleden. kwam dat weer in de krant over hoe dat dus, uh, ik zal maar zeggen, veel te doen is steeds over uh, ja, de, de, de, de pillen, de medicijnen, de antidepressiva en uh, geweld. Dus er gebeuren echt dingen van hoe, hoe dus gewoon een, een huismoeder, uh, volkomen normaal, zorgzaam voor de kinderen uh, en weet ik wat, die dan dus gewoon. <laughs> Ja, dat dus ze opeens omdraait en uh, ik zou maar zeggen, ze vreed afslacht. dus ja. gewoon als uit een film. En uh, dan zie je dus dat die farmaceuten, die zijn o oh zo slim. Die hebben al, ik weet niet hoeveel wetenschappers natuurlijk ook gepaaid en uh, laten publiceren. Dus ze, tot nu toe weten ze het volledig te vertroebelen in een soort discussie tussen, ik zou maar zeggen, de experts... in hoeverre dat nou wel of niet zou kunnen. Terwijl, ik bedoel, hè, als je in die zin kijkt naar de dingen die bekend zijn... dan zou dat in geval dat bijvoorbeeld cannabis zou betreffen... zou dat gewoon de nekslag zijn geweest. Zo van, ah, zie je, dat is helemaal duidelijk, dit is uh, heel erg vreselijk. Ik bedoel, de suggestie ooit door Anslinger gewekt... Alleen al dat dus, uh, een, een zwarte Amerikaan onder invloed van cannabis met een bijl zijn hele familie zou hebben afgeslacht. Het was helemaal niet waar, maar uh, dat is een tweede. Maar dat was dus gewoon, dat werkte. En dit soort dingen gebeuren dus in het echt met die wonderlijke pillen waar de branche dan ook nog vele honderden miljarden in omzet. En dan geven we de artsen dan weer extra geld voor, zodat ze dat dan ja. ook weer begrijpen. Ja, ja, ja. Dus die mogen allemaal meedoen. Een extra cursus hier, een cursusje daar, uitstapje daar. Maar het lukt ze dus op die schaal om nu al jarenlang gewoon iedere rechtszaak wordt gefrustreerd doordat ze creëren zo'n ongelooflijke hoeveelheid ruis tussen die, al die wetenschappers. Dat uh, ja, dan zegt zo'n rechter ook: ik, ik weet het niet. Ik, jullie, als je, hè? Ja. Nou, het is volledig bekend hoe die mensen dus vanuit de farmacie. Ik zal maar zeggen. Eigenlijk alles van controle frustreren. Doordat ze gewoon met zo'n overmacht te werk kunnen gaan. Dat, dat, dat, hè, van ja. U roept wij draaien, is het gewoon. Ik bedoel. Uh, mm -hmm. ze komen, ik bedoel, soft non, dat kan weer gebruikt worden. Nu al niet voor zwangere vrouwen. Maar we hebben wat anders gevonden waar het wel leuk voor werkt. Of zo. Ja. Zwangere honden, dan krijg je allemaal tackles. Maar <lacht> nou goed, domker. Zo snel is het. Zo snel is het. En uh, nog een klein nieuwtje, dat is in, uh, in Utah, dat is dan in de VS. Daar, uh, de, de staat Utah heeft pornografie uitgeroepen tot een gevaar voor de volksgezondheid. Hmm. Ik wil onze families en jongeren beschermen, verklaarde gouverneur Gary Herbert. De gouverneur ondertekende gisteren een resolutie waarin wordt gesteld dat pornografie een epidemie is die geweld tegen vrouwen en kinderen normaliseert. Ook zou de porno ervoor zorgen dat mannen minder bereid zijn om te trouwen. In de resolutie wordt onder meer opgeroepen te investeren in de mogelijkheden om de productie van pornografie tegen te gaan... En dan denk ik van, wanneer zou dit eens een keer komen over gewoon, gewoon rechtstreeks gewelddadige eh, film-items? Want er zijn nogal niet wat moorden op televisie. Ik, eh, maar dat kan, dus, geen dat is geen Dat dat is het verheerlijken van bloed en dat soort dingen. Ja, maar dingen. dat roept toch ook op tegen geweld? Nee, tegen... nee, nee, nee, dat is geen geweld. Als je goed kijkt naar al die films, dan kom je erachter dat het uiteindelijk allemaal voor het goede doel is. Het is allemaal de E-team. gewoon het is allemaal voor het goede doel. overleven het allemaal? Nou, in, in die films vaak wel. Ja, hè? Soms niet, een enkele keer niet. Maar over het algemeen, als je die films goed bekijkt, dan kom je erachter dat het allemaal voor het goede is. En dan mag het. Hm. Ja. Terwijl ik ken mensen die trekken elkaar voor het goede aan elkaars haar. En die slaan elkaar met zweepjes. En die hebben te gekke pakjes aan. Helemaal van latex. Of weet ik veel wat voor idioot zie je. En uh, die zijn ook gelukkig hoor. Of is dat uh, raar? Het, nee, was, nee, ik denk dat dat wel... Uh, dat, zeker, dat komt voor, hoor, echt. Maar in Utah hebben ze er nu genoeg van. Daar zitten ook die mormonen toch? In mm. Utah. Hebben ze daar ook al uh, legale wiet dan? Uh, in, in, in Utah, waar die mormonen zitten... Um... Lijkt me dan ook niet, hè? Nee, ik denk het niet. Die hebben daar wel het, ge zeg maar. Ik was uh, maar... Maar die, die, die, je uh, weer maar die dat waren gewone... wel grootgebruikers uh, van een ander plantje, hè? Ja, van een plantje waar je best wel snel van wordt, van de ephedra. Want dat was de enige drankje, ze mochten geen koffie en ze mogen allerlei andere dingen niet. Ja? Maar ephedra thee wel. Ja? ja dat eh, Ja, en dat kun je hier niet meer krijgen. efedra thee. Mm -hmm. Nee, EFEDRA is uh, verdwenen. had hadden die pilletjes, weet ik nog wel. Ja. Nou, dan mag je ook, de, als mooi mag je daar in ieder geval thee van zetten. Dus uh, gedrogeerd zijn als dat zodanig, dat, dat kennen de, ze dus wel. Utah Medical Marijuana Faces. Uphill battle in house after. Je zou denken dat die nooit een keer okay. ook geweest is. While well, one lawmaker talks about the evils of marijuana and worries of easier access, an advocate following the legislation counters. We are not trying to get high, we are just trying to get medicine. Maar dan hebben ze dus over. Uh, het medicinale gebruik, maar dat is dus nog niet zo ver in Utah. Dus in Utah kan nog helemaal niks. The plan from a rep Republican lawmaker picked up a few more votes of support in recent days after extra restrictions were added to the plan and the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Ja, dat, dat is zijn de Mormonen. Yeah, a faith. A, a faith to which most uh, lawmakers belong. Softened its stance. Dus, nou ja, maar daar zie je dus dat de gewovigen zich uh, juist tegen dit soort ontwikkelingen keren, terwijl onze rabbijnen het, het gewoon uh, weer mogelijk maakt. Ja. Het is toch vreemd. De kiem voor een kleine geloofsoorlog is gelegd. Ja. ja. Nou ja, ik bedoel, die, die, die gelovigen die, die komen toch ook samen. Je hebt toch van die overkoepelende bijeenkomsten, dat ze allemaal eens babbelen met elkaar. Misschien kunnen ze ook eens over drugs lullen. Want het zou een slok op een borrel schelen als de geestelijkheid uh, gewoon zou zeggen van uh, kom op jongens, we kunnen rustig en dat is helemaal niet erg. Maar goed. Utah. Maar je mag daar dus geen porno kijken en een joint roken. Uh... Dan zal het er wel veel gebeuren. <laughs> Dat is volgens mij ook. Er <laughs> zijn ook een hele mooie achtergronden voor van die pornofilms. Ja? Hebben ze daar. Salt Lake City. Wauw. Nou... Ja, Salt Lake City. Ja. Grote daar is toch ook al een supersnelle ijsbaan. Ook, maar er is ook een... Uh... Ongelooflijk mooi zout meer, waar ze allemaal van die snelheidsrecords doen. Ja, yeah. ja, ja, ja, maar ja. Nou, dat is super achtergrond uh, gewoon voor porno, vind ik. Ja. <laughs> ja. Porno. Alles komt daar perfect in uit met die witte achtergronden. Oh, ja. Zout, porno. En een blauwe lucht. Show, ja. Maar ja, dat wil geen wiet groeien op zo'n zoutvlak. Nee, dus uh, moet je wel porno maken. Nou, dat wil zeggen op het moment dat je een druppelsysteem hebt met gewoon water ergens vandaan. En het kan zelfs onder die zoutzee nog vandaan, gewoon water. En je druppelt daar steeds, dan uh, krijg je toch meer dat het zout aan de zijkant gedreven wordt. En dan kun je er aarde in gooien en dan heb je een zoute pot waar die plant rustig in kan groeien hoor. En dan ondertussen gaat dat zout meer wel weg, maar ja wat heb je aan toeristen, dat zeg ik altijd maar. Dat zeggen ze in Amsterdam nu ook, dus dat mag ik ook zeggen. Ja, maar het is altijd net als met veel Een beetje dingen, Discrimineren. Het is, is leuk. het is de verdeling. Hè? Ja, dat dat is, is altijd het probleem. Want in Brussel die plakken nou bijna plaatjes met toeristen op de stoeltjes. Om gewoon maar gewoon die ene die dan komt, nog het gevoel te geven van. Uh, hu. Je bent niet alleen. Ja, precies. He? Dus, uh, het is veilig hier. Ik ja, zit er dan ook. wel in Venetië. Daar moeten ze bijna de mensen op de weegschaal zetten, omdat gewoon heel veel. Venetië we wegzakt, uh, ja. omdat er gewoon wat mensen wonen daar en er komen miljoenen mensen. Hè? Ja. Dus, uh, ik denk dus bijna iedereen is, die daar woont, die is wel ergens uh, portier of kaartjesverkoper of in de bediening. Er zijn in ieder geval lopen zoveel toeristen doorheen, je zou zo'n coffeeshop kunnen openen zonder dat iemand het in de raad heeft. Nou, dat is dan wel onhandig. Nee, nee, nee, dat is juist heel handig, want het is er alleen komt, maar voor de ingewijden. komt niemand. Ja, voor de ingewijden. Er zit hier al 30 jaar een coffeeshop, maar er komt niemand, niemand heeft het door. Gewoon, hij zit er, weet je. Van, ja. uh, Zal ik nog even wat grappigs vertellen? Dat ja, dat vorig jaar ook uit Utah. And then, an as follows, the article: Utah is considering a bill that would allow patients with certain debil debilitating conditions to be treated with edible forms of marijuana. If the bill passes, the state's wildlife may cultivate a taste for the plant, lose their fear of humans, and basically, basically be, be high all the time. That, according to the testimony pre presented to a Utah Senate panel. Last week by an agent of the drug, drug Enforcement Administration. Maar dat is toch leuk voor die jagers? Uh, Ze mogen daar toch allemaal een wapen hebben? Maar, DAA wants of stoned rabbits if state passes medical marijuana bill. Maar, dan daar hebben we het dus straks niet meer over, zeg maar, van de killerwiet van hel, waar mensen gek van worden, maar dus de konijntjes. <lacht> de ja, dat dat doen we dan, denk zo... aan Monty, Monty dat Python. Dat is het, precies, dat is dat konijntje van Monty Python. Ja, nee, daar moet je mee uitkijken. Ah, die zat niet aan de wiet, volgens mij. Dat weten we niet. Dat weten dat we niet. Nou, misschien blijkt maar uiteindelijk dat dat het was. Hoe idioot kan het worden? Dus, dus als je medici medicinale marihuana-eigens gaat verbouwen, bestaat er... Dat die konijnen. aan die marihuana gaan knabbelen. en dat ze dus. ja. wat een gruwel. Ja, nou ja, zo kwam ik ook wat tegenover. ik geloof dat het muizen waren. De, de <lacht> laboratoriummuizen. maar die hadden het dus gewoon systematisch eigenlijk te koud. waardoor dus de testgegevens niet klopten. <lacht> het is te rillen in hun hokjes. Ik bedoel, ben je van. Toen, dat is toch ooit gebeurd met dat onderzoek naar de heroïne op grond waarvan men dus aan alle alarmbellen trok in Amerika van nou dit, dit kan, zo gaat het echt niet goed. Ik bedoel hun soldaten kwamen in Zuidoost-Azië volop in aanraking met heroïne en er ging iemand proeven doen met ratten in kooitjes en die konden dan water, water drinken en die konden water met heroïne drinken. En uh, dat bleek gewoon, nou, die gingen helemaal door het lint. Die alleen nog maar water met heroïne de hele tijd. En ze hielden er ook niet mee op. Dus dat, nou, dat was het bewijs van, uh, van: dit is vreselijk verslavend. Uiteindelijk, vele tijden later, heeft iemand die proef min of meer herhaald, maar die had zoiets van: nou. Hè, Laten we die, die, die ratten die wel een beetje wat perspectieven bieden. Dus die heeft een ruimhok gemaakt. En het was leuk en er kon gespeeld worden. En ze zaten niet in een eentje. Eh, een beetje vermaak. En er waren ook twee flesjes. één met water, één met water en heroïne. En eh, nou, eh, eigenlijk niemand ging heroïne gebruiken. En wat dat betreft, uh, hè? misschien hadden die het ook, een, ook, nog daarbij ook nog koud. Dus behalve ellendig, alleen, uh, verlaten, geen speelgoed, helemaal niks. Uh, ook nog koud. Ik bedoel, tja. Van, uh, dan doe je er alles aan. Ik bedoel, dan ga je krek roken in je kartonnen doos of zo. Van, ja, daar word je niet echt warm van. Maar voor heroïne krijg je wel een warme roes. Dus, uh. Nou, kijk. Dus nog een keer. Het hangt er steeds. Ze hangen steeds weer nieuwe. Dus ik ga door. Maar de... Turkse, Turkse heroïne, bedoel je? Dat zou kunnen. <laughs> dat, uh... Ik weet niet of je dat nou nog kan zeggen. Of dat dan dan nou niet... Uh... Dan worden we straks... Vreemd nou, vreemd. ik was toch niet van plan naar Turkije te gaan. Okay, dus uh, nee, maar... ze, ze, ze doen hun best maar. Ja, maar, maar misschien ze, komt Turkije met, geloven deze kant op. ook heilig hebben. in familiebanden. Hè? Dus dat je wel weet wat je de rest van je familie aan zou kunnen doen. Hè? Ja, ja. Nou, bij deze. <laughs> Wie? Dus... Nee, maar we hadden het daar toch twee, of drie, twee weken geleden over, over de banden tussen Erdogan en de Drucks En die banden die werden gesuggereerd, althans dan weer volgens Russische... Nee, maar je kan het ook steeds verder vinden hoor, omdat in ieder geval een van zijn zonen is daar ook direct bij aangetroffen in zo'n zaak. Dus... Hm. dus er zijn wel degelijk aantoonbare banden, en zijn zoons die blijft hij trouwen. Maar wij hebben ons blovers toch uh, tot geloven gemaakt, zodat we niet meer zouden bloven. Ja, maar daar kunnen, we wel mee, daar kunnen we wel mee profiteren van de handel. Maar, Kijk, maar dat... zijn geloof dan? Of welke geloof? Ja, is natuurlijk zijn geloof. Ah. Ja, volgens zijn geloof mag je gewoon allerlei mensen die niet van jou geloof zijn, mag je van alles en nog wat aandoen. Dat is wel weer een voordeel. En dus hè? kun je gewoon 10% aan de moskee afdragen en ja, dan, dan ben je een goede gast. Dan heb je vervolgens alleen nog discussie van hoe je dat dan precies uitlegt. Zo rijden de meeste cocaïne-dealertjes hier in de stad rond hoor. Dat is jou, gewoon 10% naar de moskee. Jouw geloof is toch net niet helemaal het goede. Maar, nou, het is anders als anders. Nee, he? niet goed. Oh, oké. Okay. Dus nou moet je dat echt niet meer zeggen, hè. Oké, okay. want ik bel de baas, ja. en echt, jongen, voordat jij thuis bent... Niet de baas bellen, hè? Liggen je huizen eruit, niet, niet, niet, muren beklat? Niet, niet de baas bellen, hè? Er staat een hoer op je muren geschreven. Ja, precies. Ook dat, oh, dat ook nog. Ja, nou, dat neemt natuurlijk belachelijke proporties aan zo langzaam aan. Het kan op zich ook een kunstzinnige uiting zijn van iemand die zich voor de rest geen andere plek kon bedenken. Nou, ik heb van de week nog eens een keer voor mijn lol een interview zitten terugkijken tussen Herman Brood en Theo van Gogh. En dat zijn twee mensen die niet meer zijn op deze wereld. De een is vermoord en de andere die heeft zich zelf vermoord. Maar ja, Theo die is, heeft gewoon het loodje gelegd omdat hij het woord geitenneuk in zijn mond nam. Nou, het is... Ja, ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, nou, het, maar het is het, gewoon ge godgeklaagd. Ik kan je in ieder geval één ding vertellen. Het gebeurt echt, ook in Nederland, door Nederlandse mannen, hoor. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de, de, de, de, iedere zo weet toch dat een, een pasgeboren kalf... Uh, maar goed. Nou, ik ben geen boerenzoon, maar ik ben wel nieuwsgierig. Wat weten jullie daar in de Achterhoek? Nou, die, die, zuigt, stel... die zuigt op alles, Jeroen. Oh, of dat nou je vingers zijn, je neus of een ander lichaam. En ze hebben te wel... nog geen tanden, dus. Uh... Ah. Het is. Uh... Oké. Okay. Het is geweldig. Dus ze mogen ons ook uh, ja. van alles noemen. <laughs> Sjoe, maar... jonge, jonge. Ja, jongen, jongen. Ieders eigen cultuur, jongen. Ja. Ja. Ja. Zo breid, breed moet je wel durven denken. Ja, ja. ja. ja. Oh, maar ja, ik, ik, ik begrijp het ook niet goed, want ik zou het woord geitenneuker op een gegeven moment gewoon als een soort geuzennaam aannemen. Zo van. Uh... Maar ja, Geen graantje gevoel voor humor of relativering is er meer. Dat... Ja. Geuze-neuker. Nee, want geuzennaam, dat komt eigenlijk van die geuzen, dat werd, zo werden ze genoemd. En ze noemden ja. zichzelf ook uiteindelijk zo. Ja. Ja. Daar komt ja. ons geuzennaam vandaan. Ja. Ja. daar maken we de geuzenneuker van. Ja. En... Hey, maar J ik weet niet, de niet de wat, wat in het Turks Raadische is. Het Emiraten, maar de Verenigde Staten. Oh, keuze moet je niet zeggen daar. Nee, dat nee, zou ik niet doen. Keuze? Geuze, dat keuze? zou ik niet doen. Wat is er met keuze? Eh, ik zou dat niet doen als je in het Turkse nee. woordenboek kijkt. Dan, uh... nee? nee, keuze? Niet doen. Maar zijn dat verbo verboden Turkse woorden? Ja. Zo ja, waarom bestaan ze dan? Uh, Omdat het verbod nog niet helemaal is uitgewerkt. <laughs> Ja, nou officieel mag je eigenlijk in Turkije zou je ook alles moeten mogen zeggen, maar. Ja, die, die, die hebben gewoon, die ja. houden van een leider die, die de boel goed uh, op orde heeft. Maar en dat had hij een paar jaar geleden had hij dat ook. De economie groeide als nergens. Ja, uh, de, de man heeft ook goede dingen gedaan. Ik bedoel, net zoals hij en u, snelweg aanlegde, en en de aanlegde. Uiteindelijk wordt ste uit hij steeds geloviger en uh, steeds meer van overtuigd dat hij de enige is die de goede. Weet. Vol, volgens mij is, is macht ook een serieuze, uh, een serieuze druk met een enorm hoog verslavingsrisico, waar het ook moeilijk van afkikken is. Ja, onthou, maar onthoud maar één ding, macht is iets waar je vooral nooit naar moet streven, net zoals naar veel personeel, ook nooit naar streven. Nou ja, goed, Nee, nou, <laughs> dat is bijna hetzelfde. Hè? Mensen die naar veel personeel streven hebben uiteindelijk dan weer veel macht over ja. dat personeel. Ja, nou, dat, dat goed, loopt ah. altijd slecht af. Ja, ja, dat valt mij ook op. Dat dat slecht afloopt. En volgens mij is dat ook, ook, ook de functie van het vrije woord en de satire. Dat je, dat je die macht wat klein houdt. Voordat het weer gierend uit de klauwen loopt. Dus ja. Maar hoe zit het eigenlijk met het blauw in Turkije? Want dat, dat zullen ze wel gewoon volop doen, denk ik. We hadden vroeger nog wel eens Turkse hash. Ja, armand zinkt erop. Turkse, Turkse, Turkse spijkers, kan ik me herinneren. Nee, van die die hele, hele dunne plaatjes, hele dunne plaatjes. Ik mm -hmm. kwam met malatia, mm. of malattia. een beetje zo in het, in het midden. Maar wat overkomt nu een, een, een blower in Turkije dan gaat hij ja. dan ook de bak in? Ja, dat of mo wel. moet hij dan eerst al rookend geitenneuken roepen en dan, dan wat? pas... Het er allemaal? Ik, uh, mijn, ik trap op mijn snoertje en mijn stekkers gaan eruit. Wauw. komt er dus zo'n soort mooi geluid vrij. Ja, leuk. Okay. Deze computer meldt dat er een stekker aan, wordt gesloten en dan wordt, wordt afgesloten. Uitgesloten. Ja, ik kan er ook niet van. Is al die type nu voor, uh, voor, voor mol? Ja? Nou, hij, is, hij leeft echt. We hebben... Hij leeft. Ja, we, hij, hij schrijft ook dingen, maar het lukt hem op de een of andere manier niet om... Ik ga het nog een keer gewoon proberen, terwijl we offline zien. Nee hoor, zie je? dat In één keer weg gewoon. Ja, typisch. Nou, het is eigenlijk ook interessant. Het is een soort, uh, hoe heet dat dan ook alweer? Kun je dat dan noemen? Running, uh, running Gag. De geschiedenis nee, van het cannabisgebruik in Turkije gaat duizenden jaren terug en het gebruiken van kent een rijke cultuur. Door politieke veranderingen hebben de autoriteiten vanaf, van het land vanaf uh, het begin van de 20e ja, eeuw. Daar is hij! Hij is er! Hij, hij is, is er! er. Ja! ja. Nee, hij is online. Daar gaat hij. Kijk. Nou ja. Uh, Voorzichtig. Doe ik het nou goed? Ja, het lijkt wel. Dik, twee keer misschien. Hé! Hey. Ja! Kijk! Ik denk dat het zo gaat lukken. Hallo? Hallo! Hey! Hallo Noor! Hé hey, hé! Hey. Hey, hey. hey. hey. eindelijk! Het is hey, gelukt! Hey, ik ben echt een Nerd Guus. Ja, dat geeft niet, het is hartstikke goed gelukt. Nou, zie je me? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet, want wij zien je wel nu. Ja. Maar wij okay. hebben hier geen camera. Oké, okay, nou prima. Oké. Okay. Nou, Nol. sorry. En we, we hebben ook nog Gerrit-Jan ten Bloemendal uh, aan de telefoon. Geweldig. En uh, we hebben hier ook Dag, nog Jeroen. Mol. Goedenavond. We hebben hier ook nog Jeroen. Hallo Nol. Hallo Jeroen. Hé, hey, wat leuk. We hebben al een paar keer in, in spanning uitgekeken daarna, maar... Nou, uiteindelijk Eindelijk ben je er. Juppie. Ja. ja. <laughs> Heel mooi. Ja, ik had helemaal alles klaargezet. Ik denk, nou, al die spullen erbij gelegd. Maar ja, dat kon een andere keer wel. Maar uh, ja. Mooie ontwikkelingen, allemaal in de henpwereld, uh, vind ik. Vertel. Nou, we, we hebben natuurlijk. Uh, met, met de producten die we nu maken. Uh, zijn we hard op weg om het plastic uit de koffieshops te krijgen. Dat was eigenlijk. Uh, de eerste intentie. Maar ja, uh, we krijgen zoveel belangstelling ook. Uh, uh, ...van andere bedrijven, uh, bijvoorbeeld Biobis, die kennen jullie wel, mag ja. ik aannemen, de voeding. Uh, nou, die wil uh, met ons gaan testen om hun flessen allemaal in biologisch materiaal te gaan maken. Jetze heet hij toch? Uh, ja. Ja, ja, en, uh, en uh, Karel van Bioteps, uh, daar zijn we al mee bezig om emmertjes voor, voor te maken van uh, bioplastic. Hé, hey, maar als je zegt het, het plastic uit de shop, dan denk ik ook meteen aan de zakjes. Ja, daar wordt, daar wordt fanatiek aan gewerkt. Ondertussen zijn we bezig met een alternatief. Dat zijn plastic doosjes. Ja? Uh, uh, zo'n doosje van 50 ml waar zo'n 3 gram in kan. En een doosje van 80 ml waar 5 gram in gaat. En er zijn al heel veel coffeeshops die daar belangstelling voor hebben. Om, om in ieder geval dan een alternatief te kunnen bieden voor die plastic zakjes. Maar we zijn wel bezig met uh, twee hele grote... Uh, uh, bedrijven om, uh, om die zakjes te kunnen maken. Want uiteindelijk zijn de zakjes heel makkelijk te maken van biologisch opbreekbaar materiaal, maar die sluiting is niet. Daar gaat het om. De gripstripjes? De gripstrip, ja. Okay. En er was een alternatief dat die gripstrip op het biologisch gedeelte kon gelast worden, want ik, maar dat, dat vind ik ja, dat, uh, het moet wel helemaal biologisch zijn, vind ik. Maar is het dan zo dat dan zeg maar straks de mogelijkheid bestaat dat de zakjes dan wel de doosjes van een ook van hennep Plastic zijn? Jazeker, zeker. Ah, nou, de zakjes zijn. waarschijnlijk niet, maar de doosjes wel. De doosjes heb ik al van hennep plastic. En ik weet niet of je weet dat uh, Rutger die maakt voor de grass Company, die doorzichtige plastic doosjes. Ja. Ja. Die die dan later uh, recycelt in zijn uh, plaatjes. Maar die gaan we nu ook in hennep maken. Dus ik ga dat straks ook in de koffieshop aanbieden en met wat andere koffieshop, Dan willen we dat gaan testen, hoe de consument dat tegenaan kijkt. En uh, ja, het zal voor de koffieshops een paar cent meer zijn, maar dat maakt uh, veel ondernemers, hebben wel begrepen, niet zoveel uit. Maar jij noemt het eigenlijk plastic, hè? maar ik heb begrepen dat het eigenlijk een, uh, een, een soort composiet is. Het is eigenlijk helemaal geen plastic, want dit ja, is, is waarschijnlijk is ook, is echt oplosbaar in het milieu. Nee, het is geen plastic. Wij hebben ook als productnaam, hebben we Kijk. gekozen voor hemblinen. En uh, zo brengen we het ook aan de markt. Zo, ik heb ook uh, op, op de Facebook-site hempline, plastic, maar geen plastic, want dat is het absoluut niet. Nee, want dan zou je er toch iets nylon of wat dan ook aan moeten toevoegen? We, we... Ja, we, dat, dat gaan we nu ook doen uh, op verzoek van een paar muzikanten die willen uh, gitaarpicks, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Nou, Die zouden te cel, snel slijten, dus daar voegen we dan wat organisch nylon aan toe. En dan, dan uh, is het plastic, dus dan kunnen we ook mooi het onderscheid maken tussen de artikelen die van hempeline zijn, dus volledig biologisch afbreekbaar, en, en van producten die een gedeelte uh, uh, chemie hebben, omdat ze duurzaam moeten blijven. Ja, en iedere doet het zelf. We kan zelfs met dat hempline gewoon 3D-printjes maken, uh, Ja, we, we hebben nu hier in Haarlem samen met de 3 d makerszone hier in de Waardepolder. dat is een, het, het grootste 3D-project van Nederland. Die mensen die hebben, hebben samen draad meegemaakt en uh, ja, daar wordt nu al volop mee geprint. Oké. Okay. Dat zijn die rollen die, zeg maar, de basis zijn, net als de inkt in de gewone printer voor de 3D-printer. Ja. Die dan ja. door ja. verwarming, zeg maar, worden opgebracht. Ja. Uitelijk. Ja, dat wordt in laagje voor laagje ja. opgebracht. En, ja. zijn, zijn, zijn er verder nog ontwikkelingen? Want ik had ook iets gehoord over een dispensary en zo. Ja, die, die is al, onze dispensary is 3 januari open gegaan. We hebben in Haarlem en Hem en een dispensary. En dat hebben we eigenlijk speciaal gedaan omdat we... Uh, Willy Wortel doet natuurlijk al vanaf 1996 mee met medewiet van Wernhard. En we kregen te, gewoon te veel mensen om te informeren. Vooral naar CBD toen dat uh, populair begon te worden. Vandaar dat we besloten hebben dat je die mensen eigenlijk niet meer te woord kan staan in een shop. En nu hebben we in de Hem dispensary... Uh, ...kunnen we wat meer aandacht aan die mensen besteden. En ze eventueel ook naar de shop sturen om uh, cannablat te halen en, en, en een cannalator te kopen... ...zodat ze zelf een tsa olie kunnen maken. Oké, okay, dan je verkoopt uh, knipsel? Dat levert Wernhard, ja. Cannablat. Cannablat. En daarbij heb je ook een, uh, zeg maar een soort van uh, opstelling... Om daar goed. Is dat met dat, met dat baby-melk warm flesje? Zeg maar, ja, nou, maar dat, dat was vroeger met een ander systeem. Nu is het een soort reageerbuis. Daar prop je 20 gram in. Ja? En 120 ml alcohol. En dan, uh, dan, dan kan je dat uh, baby-warm flesje gebruiken om het sneller te laten verdampen. Als je twee dagen laat staan, is de alcohol ook verdampt. Oké. Okay. Dus, dat is dan een keuze. Ja. En die 20 gram die kunnen ze in één keer afhalen, geloof ik. Hè? Had ik ja. begrepen. Ja. Uh, we hebben dispensatie gekregen van de burgemeester. voor... Uh, voor patiënten, want we hebben het hier gehad dat echt mensen die slechter bij waren naar drie of vier koffiesoeps moesten om vijf gram te halen. En ik kwam huilend bij de laatste aan en dat hebben de burgemeester uitgelegd en die had er wel begrip voor. Dus we mogen die mensen twintig gram per persoon meegeven. Oké, okay, dat is wel... Het wordt, dat, dat, het wordt ook niet bij de voorraad geteld. Oké, okay. ja, ja, ja. En is dat dan blad ook van buiten of gemengd? Van binnen, buiten, ja, of alleen van binnen? Denk, maar het, wordt, het wordt heel goed geselecteerd door Wereld, deze mensen. Maar hij zegt ook, hij zegt, ik wil ook niet dat, andere mensen, dat je van andere mensen blad erin gaat doen. Hij zegt, want hij zegt wij, wij weten gewoon zeker dat je uh, schone spullen hebt. En we hebben ook heel veel, ja, heel veel aanloop. Ja. We zijn uh, helaas de enige in Nederland die dat doen. Ja. ja, en dat komt waarschijnlijk, omdat we met het keurmerk natuurlijk goed overleg hebben met de gemeente en de burgemeester. En uh, ja, als je dat soort dingen dan bespreekbaar maakt en die mensen hebben daar begrip voor, dan mag dat. Ja, want hoe zit dat precies? Bij jullie hebben een keurmerk. En dat, dat heb ik voor de rest en nergens in Nederland nog gezien eigenlijk. Nou ja, er wordt wel uh, opvolging aangegeven door Wiesmoke. Wiesmoke is een van de entiteiten in de commissie uh, van het keurmerk, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dat de, de, de, de, de keurmerk heeft uiteindelijk een uh, NEN- uh, Stempel gekregen. Dus het mag landelijk uitgerold worden. als andere gemeentes en of burgemeesters. daar wat mee zouden willen doen. dan, dan kan dat dus, zonder dat ze daar nog. Uh, wets uh, ingrijpende maatregelen voor moeten nemen. En wat, wat geeft dat uh, voor, voor. of wat geeft dat voor nadelen. bij een koffieshop? Die, die dan nou, dat keurmerk zou hebben? Het geeft eigenlijk geen nadelen. Uh, we hadden vroeger. Uh, uh, een heel vaag beleid hier halen. en toen deze burgemeester kwam. werden we ook prompt een paar koffieshops. zes maanden dichtgegooid. Voor uh, ja. Voor een beetje te veel wiet en uh, voor, voor de eerste keer een minderjarige. En uiteindelijk uh, wilde die burgemeester niet met ons praten. Maar als je dan bij de gemeenteraad gaat inspreken. dan. Uh, dan ja, de gemeenteraad en de politieke partijen vinden dat je het wel moet doen. Nou ja, dat, dat is zo gebeurd. Hij moest met ons gaan praten. En uiteindelijk zijn we nu. Uh, na, na tien jaar uh, zijn koffieshophouders. en uh, ja, dat keurmerk heeft uh, duidelijk het verschil gemaakt. Maar dat kwam ook gewoon omdat uh, de burgemeester. en de mensen van de gemeente ons. Uh, ...van gezicht tot gezicht hebben ontmoet en meegemaakt. Dus dat, dat, dat maakt duidelijk het verschil. Ja, dat maakt heel vaak het verschil. Dat ze ineens gewoon echt contact hebben... Dan, dan, ja, ...dan zien ze gewoon dat we allemaal normale mensen zijn eigenlijk. Nou oh, ja, ja dat, is, dat is heel leuk. Want de commissie op een gegeven moment... Uh, ...gingen wij vragen aan de, aan de gemeente van ja, wie geeft dan dat keurmerk uit. Um, ja, dat wilde de gemeente niet doen. En toen hebben wij gezegd... ...de ja, commissie samengesteld worden. ...nou, daar zit dan Wernhard in... Van de stichting Mediwiet. Die doet uh, uh, praktijkonderwijs uh, zal ik maar zeggen. Uh, daar zit Wiesmook bij. Uh, de GGD. Afdeling Kennenbeland. Voor, voor, uh, nou, ja, die geven werklijsten voor de bar en de toiletten. En dat soort dingen. Voor de hygiëne. En uh, dan hebben we. Uh, uh, de jongens van Wiesmook natuurlijk. Uh, stichting Drugsbeleid. En de gemeente Haarlem. Uh, en iemand van handhaving. Die komt meestal niet eens mee met die commissie. En daar uh, zitten dan uh, twee bestuursleden van onze vereniging. Die zitten ook in die commissie. Maar een heleboel gemeenten hebben natuurlijk koffieshopbeleid en als ik het keurmerk zo bekijk dan zie ik gewoon een heleboel dingen staan die eigenlijk in andere steden gewoon in het koffieshopbeleid verweven zijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, het enige wat wij hier hebben uh, moeten doen is uh, dat al onze medewerkers uh, vijf uh, cursussen hebben moeten volgen. Uh -huh. Uh, in samenwerking met uh, de gemeentepolitie en, uh, en andere instanties. Want het gaat dan om ideeërkenning, uh, agressietraining, overvaltraining, uh, bedrijfshulpvereniging en uh, pro uh, productkennis. En uh, die moeten al je. Ja, maar het geeft een. Uh, weet je wat, wat het hele grote verschil is? Wij krijgen geen politieagent meer in de winkel. De politiecontroles zijn afgeschaft. Dat levert een besparing op van 160.000 euro per jaar. We krijgen nu alleen op bezoek van de commissie. En iedere koffie op halen, maar heeft gewoon goed contact met de wijkagent. Als er wat is, kan je die bellen. Komt hij een bakje koffie halen. We zijn, niet... we zijn geaccepteerd. Dat is het belangrijkste ervan. Ja, er, ja, ja, ja. Hele duidelijke stappenmatrix bij, uh, uh, bij, uh, bij overtredingen. Bij alle overtredingen, maakt niet uit van welke soort, is het de eerste keer een waarschuwing. En uh, bij de volgende overtreding van dezelfde soort, een uh, maand dicht. Maar als je twee jaar weer goed gedragen hebt, ga je weer terug naar nul. Hoe was dat dan ja, voor die nou, tijd? niks. Nee, maar ik bedoel, Haanlem had toch wel een koffieshop geluid? Nee, in die, in die zin helemaal niet. We hadden geen... geen kijk, uh, voordat deze burgemeester kwam, was er eigenlijk ook nog nooit iets noemenwaardigs voorgevallen bij een koffieshop. Er was ook nog nooit een overtreding geweest. Mm -hmm. En hij ging uh, handhaven, want dat vond hij nodig. En toen vond hij natuurlijk wel een pontje wiet te veel bij, uh, bij iemand. Mm -hmm. Ja, en... Uh, en, nou, en dat het... leidde toen, dat leidde tot meteen tot een sluiting of zo toen? Ja, ik ben meteen een half jaar dichtgegooid. En ja, achteraf okay. hadden ze de Wini naar het laboratorium gestuurd, dus ze konden niet bewijzen dat het cannabis was, maar ik was wel al een half jaar dicht geweest. Zo werkte het. En ik moest zelf mijn personeel doorbetalen, want dat was mijn schuld. Ja, met, is de kom, met de komst van het keurmerk is er dus eigenlijk fatsoenlijk koffishobbeleid ontstaan. Ja, ja, dat hebben we toch wel af moeten dwingen, want we hadden gelukkig wel de, bij de vorige burgemeesters. De, de politieke partij en de gemeenteraad was helemaal verbaasd dat wij een probleem hadden met deze burgemeester. Want die zeiden zelf wel, ja maar die mensen houden zo goed contact met die andere burgemeesters. En, uh, maar ja, uiteindelijk is het door, die, door het ingrijpen, uh, is er wel doorgepakt en uh, is dat keurmerk tot stand gekomen. Ja, en uh, als we nu wat hebben, dan kunnen we bellen naar de contactpersoon op het gemeentehuis. En dan kunnen we de volgende dag langskomen of uh, noem maar op. Het is allemaal heel toegankelijk geworden. We, zijn, we worden geaccepteerd als ondernemers. We worden niet meer zozeer gezien als uh, drugsverkopers. Oké, okay, nou ja, dat is, dat is pure winst. Maar je zei toen net van we hebben geen politiecontroles meer, maar de commissie heeft dan de taak meer van de politie overgenomen of zeg ik dat iets, Coru? Nou, nee, dat, dat zeg je. Maar als je, als je dat was ook het verwijt naar de burgemeester. Als je nou al, al 24 jaar beleid hebt en er is nog nooit wat voorgevallen waardoor de politie naar de koffieshop moet komen, geen vechtpartijen, geen ongeregeldheden, dat heb je gewoon niet. Ja, dan, dan uh, gaat de gemeente daar zeggen: ja, waar bent u nou aanwezig? bezig? Er is niks aan de hand, het gaat 24 jaar goed en nu gaat de partij ruzie maken. En uh, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Uh, bedoel, uh, daarom uh, is, die, is, is die politiecontrole, uh, omdat ze toch niet meer zou kijken naar 10 gram meer of minder. En wij, in, uh, uh, wat er naar de mij gekomen is bij dat uh, beleid, is dat wij een dubbele deursysteem hebben. En uh, met het dubbele deursysteem hoeven we geen afstanden meer te bewaren tot scholen. Want als dat hier in Haarlem. Uh, ...was toegepast, dan zouden er 11 coffeeshops moeten verhuizen. Mm -hmm. 250 sluiten, meter loopafstand. Ja, ja, ja. niet spuiten. Maar hebben... wat, wat, wat bedoel je met een dubbele deur? Kun je dat voor de luisteraars uitleggen? Ja, je komt binnen in de coffeeshop en dan kom je in een klein halletje. Nou, daar recht voor je zie je dan uh, uh, de, de buttender, de dealer, de koffieman. En uh, nou, als je meteen wat wil kopen, weg dan koop je het daar nou meteen. En uh, als je naar binnen wilt, dan drukt hij op de knop dat dan de dubbele deur in het halletje open gaat. En dat wordt gezien als een uh, afdoende uh, controle op leeftijd. Zodat mm. we uh, ja, afstanden van scholen hoeven te gaan handhaven. Want als ze er niet in komen, komen ze er niet in. Dat is in Haarlem ook duidelijk geworden. Ja, maar er was maar, toch ook sprake van uh, op een gegeven moment zo'n soort argument... puur de zichtbaarheid, zal ik maar zeggen. Zo van, we willen niet dat de jeugd uh, de koffieshop ziet... Ja, maar dat, dat, uh, jij begrijpt toch ook wel, collega, dat dat een, dat, dat een non-argument is? Want, ja, of, ja, ja, ja een vanzelfsprekend, kinderen... vanzelfsprekend, vanzelfsprekend. Maar Was, wij worden ermee op de oren geslagen. Ja, ja maar in Duitsland en Engeland roken die kinderen veel meer. Ja. Wat zien die dan in de schoolbus? Uh, G-G'en Jong-films? Het <laughs> is klinklade onzin. Ja, je weet niet wat ze allemaal opzoeken ja, maar... op die mobiele foontjes, hè? <laughs> Nou, ik, ik, mijn mijn kinderen zijn allebei op een 22e was een blootje gaan roken. Waarom? Omdat ja, ze vonden het stinken en uh, <laughs> uh, ze verdienen er allebei een brood mee. En de, de ene rookt nog wel en de ander af en toe. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, het is nou niet zo dat, uh, dat, uh, dat je als koffieshophouder uh, uh, schade aanricht. Ik ben namelijk de, de, de, de zoon en kleinzoon van caféhouders. En die waren, mijn opa en mijn vader waren en zijn allebei alcoholisten, die mensen hebben pas schade aangericht. Ik ben ik heb alleen maar het idee dat wij goede dingen doen met de shop. Nee eens. Uh, jullie hebben ook een soort uh, indelingssysteem voor de sterkte van de wiet, zou je ja. dat kunnen toelichten? Ja, ja, nou wij hebben wij, nou ja, normaal gesproken, je gaat altijd je wiet testen en je weet ook van bepaalde soorten. <coughs> nu er alle rapporten die links en rechts op het internet verschijnen. We hebben ze laatst zelf ook wat soorten laten testen. We hebben een indeling van uh, uh, groen, dat is dan uh, zeg maar uh, regular, medium en strong. En dat wordt dan groen, uh, geel en blauw. We hebben geen rood willen gebruiken, want dan lijkt het weer rasta en uh, rood is uh, geen leuke kleur. En dat gebruiken we met alle coffeeshops hier op onze menu's, zodat uh, ja, een nieuwkomer uh, of in ieder geval kan uitkiezen wat hij beter niet kan roken. En, en uh, hoe, hoe, hoe wordt mijn wietje blauw? Mag, mag jullie testen naar nou het Ja, op een we, we hebben maar, uh, bijvoorbeeld amnesia getest, die, is, uh, die was 24,6 nou, dan is die wel blauw. En dan hadden we een, een hele dikke vet. THC-gehalte. Ja, THC-gehalte. Ja. Uh, maar we zijn er tegenwoordig ook blij mee te weten dat er ook al, toch nog wel gelukkig een paar wietjes zijn met 2,5% CBD erin. Ik vind dat ook heel belangrijk voor de consument dat je dat kan aangeven. Ja, want, want kun je een, een beeld schetsen van de grenzen tussen, uh, ik zou maar zeggen, de, de regular en de andere, de drie varianten? Ja, nou ja we, hebben, we hebben natuurlijk een, een buitenwietje en een afgaandje En een, uh, het buitenwietje is uh, trouwens ook best wel pittig, maar het geeft toch een heel ander effect. En, en, en de, uh, de soortjes die, uh, nou ja, de, de White Widow medium... Uh, niet alle uh, PP is even sterk. En, en nou, dan heb je amnesia. We hebben Enemy of the State. Die, gaan, die ligt nu ook bij de test. Uh, we, we, we gaan het er niet op zetten. Maar we gebruiken wel die testen van uh, Canabiotics. Die zijn trouwens vrij goedkoop en vrij snel. Om, uh, om, om de klanten in ieder geval die indeling te kunnen verzekeren. Dat we dat niet meer uh, op, uh, op smaak en reuk doen. Oké, okay, maar er is niet een duidelijk uh, cijfer. Maar er is meer een, een soort... Er wordt een chromatografische test gedaan. En, ja. de, en die wordt ja. geïnterpreteerd, bekeken. En als de, de vlek van de THC erg groot is, dan is die sterk. Dan wordt die blauw. Ja. En, en, en zo zeg maar, loopt het terug. Ja, ja, ja, ja. Okay. Nou, dat is in ieder geval een aanduiding. en ja. Ja, Ik wil niet percentages erop gaan zetten, want ja, we lopen al jaren te beweren dat we dat niet kunnen en mogen. En iedereen kan dat nu ik weet nog, niet, nog steeds niet of dat in de hand spelen van onze overheid is want in Amerika is het heel normaal dat je de sterkte erop zet en als we dat hier gaan doen dan zeggen ze zie je wel dat ze het kunnen en dan gaan ze misschien zeggen nou, nou gaan we naar 15% dus daarom wil ik het niet opzetten eigenlijk ja, dus je geeft een indicatie in kleur zo, van een ongeveer ja, ja. oké. Okay, ja. Hoe, hoeveel coffeeshops heeft Harlem eigenlijk 16. 16 en alle 16 hebben dat keurmerk ja oké okay, oké okay, oké okay. er waren de drie die uh, die kwamen niet in aanmerking voor het keurmerk en die hebben een shop moeten verkopen en toen de andere nieuwe eigenaren die hebben inmiddels uh, dat keurmerk nu gekregen ja ja oké okay, oké okay, oké okay. en we hebben Ik, ook uh... maar je kunt kun je nou theoretisch een shop inhalen en hebben zonder keurmerk uh, nee nee eigenlijk niet oké okay. eigenlijk niet het, uh... ja maar het is ook niet zo moeilijk weet je het is het is niet uh, joh het is natuurlijk wel zo dat die jongens die hebben allemaal die cursussen gedaan en ja, dat is dan een paar dagen loon die je moet betalen. Maar achteraf vonden de jongens het ook allemaal heel leuk en nuttig en uh, ja, dat geeft ook een beetje teambuilding en zo. Nou, voor de rest, ja, de verantwoord wat, wat de grote boodschap is van het keurmerk is dat de verantwoordelijkheid voor de coffeeshops gedeeld is tussen de ondernemers en de overheid. Maar ja, mm -hmm. de overheid doet er weinig aan, dus de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Dus als wij iets zien wat onoorbaar is voor de deur of weet ik veel... Uh, uh, want uh, ja, de, de dingen zijn niet de dingen die bij de coffeeshop gebeuren, maar bij dronkelappen en dealers en nou, dan, uh, dan uh, treden we in overleg met de wijkagent om te kijken hoe we dat op kunnen lossen. Zitten alle coffeeshops in Haarlem in de binnenstad of en zitten ze ook in woonwijken? Nee, we hebben uh, in Haarlem 10 uh, coffeeshops in de binnenstad en 6 uh, in uh, het buitengebied. En die zitten ook in Woonwijk. woonwijken, ik zit ook in de woonwijken. Ja, nou ja, goed, omdat je het hebt over dronken mensen. Dan denk ik van, ze zitten in een uitgaansgebied of zo. Nee, ik zit juist helemaal niet in een uitgaansgebied. Maar okay. ze moeten wel langs mijn shop. Uh, aan de overkant is dan wel in het weekend een of andere oude fabriek. waar feesten worden gegeven. Dus ja, daar komen ze hier nog wel eens voorbij. Daar kan ik ook niks aan doen. Mm -hmm. ik heb nog, nu je dat we zegt van het voorbijlopen. Denk nog één keer aan die, die jeugd, zou ik maar zeggen. En ja. Wat je zegt is in wezen dat in Haarlem het zo is dat op basis van afdoende controle van de leeftijd bij entree... Ja. hoef je eigenlijk je niet te houden aan die 250 meter. Hebben ze die opzij geschoven? Dat klopt. Oké. Okay. Uh, en het was e dat was economisch hoor. Ja, ja. we de elf koffies op verhuizen en dat moeten zij betalen. Want wij hebben jaren geleden, hebben we, toen we allemaal bij elkaar zaten... hebben we op verzoek van de gemeente, toen het overleg begon, gedeconcentreerd... zijn we allemaal verhuisd... Maar dat hebben we wel gezegd. Als we moeten verhuizen, dan moet jullie betalen. dat is afgesproken. Oké. Okay. Ja. In Leeuwarden ligt dat dus heel anders. Daar hebben we op dit moment wel te maken met een 250 meter grens. Er zijn inmiddels dus ook twee coffeeshops die verhuisd zijn. Dus hebben we wel een plek gevonden in de binnenstad. Maar. Er is geen enkele sprake van een vergoeding of zo uh, die daar tegenover staat van al die kosten die je hebt om te verhuizen. Nee, maar dat hadden wij destijds ook niet. Maar omdat wij destijds op verzoek van de gemeente zijn gaan deconcentreren. Ik, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, ik heb twee op met een en die van mijn kinderen, maar die zijn alle drie verhuisd. Maar toen hebben we wel afgesproken, dat doen we vrijwillig. Om, uh, <lacht> we, zaten, we zaten ook allemaal dicht bij elkaar. En, uh, nou, dat, op, die, op, op dat moment waren er nog heel veel horecabedrijven in Haarlem waar je zo in kon. En uh, dat hebben we toen gedaan en nu uh, er gaat deze maand de koffieshop verhuizen eigenlijk van het binnengebied naar het buitengebied, naar een uh, veel, veel grotere locatie. En ook al maakt de buurt daar bezwaar tegen, dat, dat, uh, dat werkt dat niet, want die koffieshop wordt verhuisd. Dat wordt uh, als minder overlast veroorzaakt als een café gezien en het gaat in een voormalig café, dus er komt minder overlast. Dat goed, vind ik een hele mooie redenering en ik vind <laughs> het leuk om te horen dat dat dus in HLM uh, ingang vindt. Ja. Ja. Echt waar? Ja. het doet helemaal niks aan het ingezetene criterium. Nee, nee, nee. Dat is ook, dat, wij, hebben dat ook, wij doen er in Leeuwarden ook niks aan. Het is zelfs hier zo geweest dat, dat er zelfs een motie is aangenomen. En dat, dat echt formeel is vastgesteld dat er geen bestuurlijke maatregelen genomen zullen worden. Maar het, het is helemaal ook niet aan de orde geweest in raadsvergaderingen of een burgemeester die daarover nadenkt. Nou, gelukkig maar. Ja, nee, maar mijn vraag was dus, in Haarlem speelt dat helemaal niet. Nee, wij, nog... hebben, wij hebben ons daar actief tegen verzet. Voordat ja. uh, Wietpas in werking werd gezet, dat was in mei geloof ik, hebben wij in maart een enquête gehouden In alle 16 coffeeshops. En daaruit bleek dat 87% van onze klanten zich niet zou registreren om wiet te kunnen kopen. En toen hebben wij met z'n allen de krant, uh, de krant verteld en opgesteld van, nou, wij doen niet mee aan, uh, aan de Wietpas, want dan gaan we failliet. En wij hebben juist helemaal geen toeristen. Wij hebben eigenlijk in Haarlem is het een, ja, 35% lokaal publiek. En toen uh, werd er ook vanuit het gemeentehuis aangegeven op, uh, op vragen van de pers. Nadat nou, ze naar Den Haag hadden gebeld van ja, we zijn ervan op de hoogte. Maar we weten nog niet hoe we dat op gaan lossen, want sluiten is geen optie. Ja, want als je alle 16 hetzelfde zet, dan kunnen niet alle 16 koffies op dichtgooien. Mm -hmm. En uh, daarom is dat ook niet opgenomen in het keurmerk. Is dat, hè? Want... Je zegt van alles 16, maar hebben jullie dan ook een soort vereniging in Haarlem? Ja, we hebben het THC, Team Haarlemse Koffieshop Ja, ja, ja. En even voor de luisteraars, omdat iedereen snapt van hoe het in elkaar zit. Dat, uh... Ja, ja. En daar zijn alle coffeeshops in Haarlem lid van. Ja. ja. Dat is heel en bijzonder wel, in Nederland. Al... Pardon? Ja, het is heel bijzonder nee, dat gewoon is, dat dat zo geregeld is. Het is ook altijd, hè. Iedereen is op de vergaderingen. Oké. Okay. Nee, nee, nee. We hebben wat bereikt natuurlijk, dus ja, er wordt nu eigenlijk meer vergaderd over... Uh, ...goh, wat gaan we eens als activiteit doen en uh, begrijp je wat ik bedoel? Jullie hebben het nu eens over leuke dingen. Ja, positief. In, pla in, in plaats van uh, de boel repareren omdat er weer allerlei onmogelijke regels uh, zijn bedacht. Juist, juist. En, gaan jullie wat leuks doen met Cannabis Bevrijdingsdag bijvoorbeeld? Uh, ja, nou ja, ik sowieso. Ik, uh, ik uh, heb een uh, liedje gemaakt over 40 jaar gedogen. Dus ik ga een liedje zingen op Cannabis Vervrijdingsdag. En we staan daar ook met uh, een kraam uh, van de hemp en uh, met onze hennenplastic. Uh, okay. Dat is toch niet je eerste wiethit? Nee, het is niet mijn eerste wiethit. Ik heb ook wel eens <laughs> opgetreden op het highlight festival. Heel lang geleden, volgens mij. Ja, uh, maar Tot... deze is wel, deze is wel uh, recht voor z'n raam. En ik, uh, ik, ik heb uh, ik sponsor de videobol. Oké. Okay. Want uh, ja, dat liedje, dat uh, van mij is een meezingen, dat je moest er toch op en ik heb nu wat mede-sponsors die dan een beetje uh, beelden erop mogen zetten en hebben uh, een mooie video wel naast het podium staan. Ja, dat is wel leuk, want uh, hier in Utrecht hebben we dan Van Piekeren. Ja, weet ik. Ja, ja. En die heeft ook een, uh, een liedje ja, uitgebracht, hè? Ja. ja, ik heb contact met Jan. is okay. leuk. Leuk toch? Ja, want ik denk dat die ook gaat optreden bij... Uh, ja, ja, die staat... Een half uur. Ik, ik mag maar vijf minuten. Kijk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, goed. Jij bent... Heb je geen B-kant op dat singeltje dan? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik, kan, uh, ik, kan ook, ik heb ook een liedje gemaakt over... Uh, en die heb ik niet uitgebracht, maar ik zal een klein regeltje zingen van... Ivo de Clown is blowers, moe. Hij heeft hem niet tegen, <laughs> tegen, buitenlanders houdt hij tegen. Maar ja, daar ben ik eigenlijk nooit wat mee gaan doen. <laughs> En ik heb er ook en... een beetje over. Uh, mijn naam is Adje van der Steur En ik sta bij de achterdeur. Daar vang ik alle kwekers op. En ook over uh, die tweet van die mensen die dood zijn gegaan aan Wieten. Dat heb ik al allemaal... maar. Ik heb geen tijd om die liedjes allemaal op te nemen. En nou heb ik er weer eens een opgenomen. Ik hoop dat je wel die teksten opschrijft, Nol. Ja. Nou, die teksten heb ik helemaal opgeschreven. Oh, right? gelukkig, gelukkig. Dat, dat oude dat... liedje van jou. Hoe ging dat dan ook alweer? Dit is een liedje voor Winnie, die justitie beheert. Mana-jaren gedogen. Nog steeds niets heeft geleerd. Doe je ogen eens open voor de realiteit. Want onze zogeliefde Nederwiet willen wij nog niet kwijt. Wat is er verkeerd aan marihuana? Enzovoort. 1997? Ja, ja, ik kan wel, ja, ja. Ja, ik ben niet ja, zo ik heb, echt, ik heb zelfs uh, 38 cent per CD'tje moeten betalen aan de Eagles. Oké, okay. <laughs> ja, echt hoor. Maar met duizend, zei je maar ik heb er zaken gedaan met de Eagles is het ook wel leuk. Die vonden het zeker ook wel grappig dat ze zaken met jou Ja, misschien, nooit... Hebben ze hem ook gehoord? Nou, ik, dat, dat vraag ik me af. Ik bedoel, de, de, die hebben een management die daarover gaat. Ja. Die, die, 380, die 380 gulden van mij zullen ze niet hebben zitten wachten. Nee, maar ik bedoel, gewoon toch wel van apart, van met een andere tekst. Ik bedoel, hè, van ja, ja. Dat dat dan... heb je hem opgestuurd naar ze? Nee, ik heb hem niet opgestuurd. Oh. Nee. Hij staat wel online, dus uh, misschien uh, oh. vangen ze hem ooit op. Ja, nou, ik voorzie dat we eerdaags een keer een programma moeten vullen met allemaal van deze nieuwe liedjes. Ja, zou toch leuk zijn? Over de hennep. Er uh, ja. komt langzaam een klein oeuvre. Je had ooit, uh, ik zou maar zeggen, in Griekenland uh, Sirtaki, uh, cannabisholen, uh, Het Verzet... Uh, met muziek, ja. hun eigen muziek, in uh, Mexico de Narco Corridos, waar ze dus uh, heel de drugswoorden zingen En dat doen ze nog steeds. En uh, wat dat betreft uh, is het eigenlijk heel raar dat we dus in Nederland zo weinig daarvan terugzien in de uh, populaire cultuur. Ik doe in Amerika, dus al weet ik hoeveel delen, wie uh, uitgezonden en gedaan. Ja, ja. Met top de top jazz 5, ook al, natuurlijk. We hebben ja. ze top 50, wij zouden niet eens een top 10 kunnen bij maken op dit moment, ja. wijze van spreken. En, en, ja. en dan zien we een film, en dan denk je echt van, nou zeg, daar, ik doe hoe dat dan daar in Groningen eraan toe gaat. Nou, nou okay. je hebt ook nog uit Utrecht een tuintje voor jou, hè? <laughs> ja. ja. Ja, ja. Wat is dat voor serie? Tony ja? Peroni, to oh ja. Yeah. Echt waar. Maar nogal jij je hebt eigenlijk al heel wat kabinetten versleten op deze manier, want Winnie Zorg dragen je in je in je tekst. En ja. Uh, nou ja, sindsdien hebben we er heel wat uh, de refusie passeren, waar je een liedje over had kunnen schrijven natuurlijk. Nou ja, dat zeg ik. Ik heb een liedje over Ivo en ik heb een liedje over Art van de Steur, maar ik heb het eigenlijk... Uh, die heb ik opgeschreven en daar uh, heb ik ook, uh, ook bekende melodietjes, want het is wel zo makkelijk, weet je wel. Maar ik neem aan dat jij ook geen fan was van uh, meneer Donner. Nee, absoluut niet, man. Ik ben, ik ben trouwens bezig met een boek over 40 jaar gedovolheid. Uh, ja. Dat liedje was eerder klaar, maar. Uh, en, uh, daar, ik ben nu in de periode Donner aangekomen, inderdaad, 2001. Het pad naar de achterdeur of zo. Die ging uh, zelf ook een liedje zingen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Engerman, Engerman, nog steeds. Ja, hij is er toch ja. nog steeds? Nou, onderkant... waar, waar zit hij ook alweer? Eigenlijk bij de Hoge Raad, de Raad van State. Ja, hij is de onderkoning. Als Willem omvalt, is hij de baas. Dan moet Willem maar niet omvallen. Nee, nee, nee, dan zijn we slecht gestuurd. We op de fiets. <laughs> <laughs> nou ja, gezond kom op de fiets, zeggen wij altijd in de shop, dus... Uh, in verband met autooverlast, maar... Uh, dat, uh... Nou, hier ook. En, uh... op, hier moet je 4,10 euro betalen om te parkeren. Dus ik, uh, bijna alle klanten komen tegenwoordig op de fiets. Nou, een goede ontwikkeling. Ja. Dat ja, het, het, het dus hoort er ook bij. Gezond, we ja. hebben ons wel eens afzitten te vragen hoe groen is een coffeeshop. We hadden aan het begin van het gesprek er ook al over dat van het plastic uit de shop. Maar ik bedoel, ja, hoe je klanten zich uh, naar je shop toe verplaatsen is natuurlijk ook uh, misschien iets waar je als ondernemer in kunt sturen. Ook als het om overlast gaat natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, maar ja. ja, ik weet niet hoe het is. We, we hebben best wel uh, we je... publiek in adem op een bepaalde manier. Want uh, als er iemand... Uh, uh... Maar zijn het echt stad... alleen maar stadse mensen of ze ook uit de omgeving? Nou ja, niet zoveel uit de omgeving. Want je hebt natuurlijk een Hoofddorp en Muiden, Zandvoort en zo heb je ook gewoon koffieshops. Ah, shops. ja, ja, ja. We dus, zijn dat best dat betreft... wel uh, dicht bezet hier. Kijk, in, hier in Leeuwarden, al die omliggende gemeenten hebben geen coffeeshops. En het gemeentebestuur heeft hier bedacht van, uh, de, jullie hebben, uh, we hebben een, uh, een regiofunctie, ook ja. wat betreft coffeeshops. Ja. En we hebben hier dus op 100.000 mensen hebben wij 12 coffeeshops. Ik weet niet hoeveel inwoners Harlem heeft. Ja, 160.000. Wij hebben 160.000. 160 coffeeshops. Uh. Eén met coffeeshop 10.000. Uh, stel dat er 10.000 inwoners bij komen, dan mag er ook weer een coffeeshop bij. Dat is ook uh, af, afgesproken middels het keurmerk? Uh, ja, ja, dat is eigenlijk beslist in het keurmerk. Want we hadden 16 coffeeshops en uh, uh, ze wilden eigenlijk naar 15. Maar uh, een jaar geleden of zo werd er genoemd van ja, we zitten ruim over de 150 heen. Bijna de 160. En uh, ja, dan uh, laten we ophouden te zeuren over die 16e coffeeshop. Want ja, die zou dan dicht moeten als er iets heel verschrikkelijks gebeurd was, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Niet opgejaagd. Maar uh, ja, nou, nou is dus die uh, officieel op het aantal inwoners die 16e nu, uh, uh, uh, ja zeg maar, officieel geworden. Maar ja, dat, dat, dat is redelijk veel gewoon, want een stad als Zwolle heeft maar vijf shops bijvoorbeeld, of... Uh, of ja, Utrecht, die, uh, tien ja. shops. dat is er, er maar één. Ja. 200.000 inwoners, regiofunctie. Wij hebben er tien en, er er en ze willen hier uitgroeien naar 400.000 inwoners. Ja. Dat zou volgens de Haarlemse normen 40 betekenen. Ja, ja. Dus, uh... En daar komt dus nog bij dat Haarlem niet eens zo'n hele grote regiofunctie heeft... omdat er in plaatsen in de, in de buurt eigenlijk ook coffeeshops zijn. Ja, ja in ja. Lissabon, Hoofddorp, uh, ja. Zandvoort, ja. Muiden, Beverwijk. Ja. Amsterdam natuurlijk. Ja, nee, duidelijk. Dus wij zijn echt uh, eigenlijk... Uh, toen wij begonnen met die actie over die wietpas en het gezeur van Opstelten. Ja, wat Opstelten wil, lokale coffeeshops. Ja, dat zijn we eigenlijk, dat waren wij eigenlijk al. Ja. Dus we vonden ook dat volste recht had om te gaan protesteren tegen die eikel. Ja, dat was ook een waanzinnig plan. Nou, het heeft ook niet stand gehouden, het besloten club criterium natuurlijk. Hè. Het, het, het, het, nee, maar dat is toch ook, ook gewoon niet te verkopen? Nee, het blijft gewoon discriminatie hoe je het ook bent of keert. Het is gewoon een legale discriminatie. Ja, nou, het is, je formuleert het uh, helemaal, helemaal netjes. Het is legaal, dus kan het. Ja, maar uh, uiteindelijk, als, als die toeristen dan toch komen, mogen ze zich wel helemaal klemzuipen in de kroegen die er zijn. Ja, dat is dat, helemaal. Bescherm beschermen ze daartegen, vind ik. Ja, je moet het, zou de kroeg moeten horen piepen als die het ingezetende criterium in hun nek kregen. Ja, nou, ik heb het, ik heb het uh, uh, een beetje meegemaakt bij René van Valkenburg in Oss. Mm -hmm. nou, die dacht ook dat het niet zo vaart zou lopen en die las toen die cijfers uit Haarlem van uh, ja, 87%. En, uh, maar toen het eenmaal in werking trad, hij zei, ik heb nog 10% van mijn klanten over. Hij zei, uh, ik sta er verbaasd van. Ik zei ja, mensen willen gewoon niet te registreren. Nee. We hebben dat gewoon op tijd gedaan hè, door ons daar tegen te verzetten. Maar dat is ook een mooie als je met, met z'n e samen doet. Ja, ah, dat is echt uniek denk ik hoor. Want ik ken, ja, Eindhoven heeft natuurlijk ook een, een, een vrij sterke lokale bond. Ja, maar daar zitten ze ook, doen ze ook wel niet allemaal mee. In Tilburg ook niet allemaal. Reda. Ja. Maar ja, als het, wij hebben dus aangetoond, als je met z'n allen een vuist maakt, dan hoef je niet meer je vingertje op te steken. En, nou, dat werkt blijkbaar beter. Heb je daar een verklaring voor waarom dat in Haarlem wel lukte en in andere steden niet? Nou, ik ben 15 jaar aan het lobbyen geweest bij allemaal collega's. 15 jaar. En ik heb alle collega's bij de eerste vergadering aan elkaar voor moeten stellen. Want ik kende wel iedereen, maar niemand kende elkaar eigenlijk goed. Nou, en dat, dat is... Eigenlijk toen de burgemeester de commissie begon dicht te gooien, ja, toen wou iedereen een vereniging en ja, toen was het heel snel voorop daar. Dus eigenlijk dankzij de burgemeester is de vereniging groot geworden. Ja, dus, uh, <laughs> besloten mee toen. en we hebben hier in Haarland, net als in andere steden, ook uh, uh, Marokkaanse en Turkse ondernemers en zo. En ja. uh, het gaat allemaal perfect. Juist, juist de, de, die ondernemers die vinden het helemaal geweldig wat we bereikt hebben. Die hadden dat nooit verwacht, die waren heel kritisch. En namelijk een keurmerk, nou, die, die glimlachten echt van oor tot oor. Is dus tot, ja, die, heel goed, heel goed. Ploeg hier bij elkaar. Dat, dat, dat is mooi. We hebben het hier in Leeuwarden verschillende malen geprobeerd op allerlei manieren. Maar uh, ja, dat loopt <coughs> dan toch een stuk. Hoewel iedereen elkaar kent, want uh, Leeuwarden is wat dat betreft een net een dorp. Maar er is toch niet uh, die solidariteit. Maar goed, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met dat wij hier vanaf het begin een redelijk liberaal koffieshopbeleid hebben gehad. Met, zonder al te gekke regeltjes en uh, ja. rare sluitingen en dat soort dingen. Het ja. is wel wat je zegt, dat als er een noodzaak is om, om, om, um, uh, om samen uh, sterker te zijn, uh, dat, dat de bereidheid ook veel hoger is. Ja, ja, ja. Nou, we hadden voor die tijd hadden we al een keer vergaderd en de koppen bij elkaar gestoken en dat zouden we een jaar later weer doen. Nou, toen kwam dit en toen was ze meteen de laatste paar en waren toen ook wel uh, overtuigd dat we dit moesten doen. Nou uh, ja, we hebben nu allemaal in principe veel minder, uh, veel minder last van uh, overheden, alles bij elkaar. Nou ja, eigenlijk werk je samen met de overheid. Ja. Dat uh, is een uh, model in Nederland, hè? we polderen. Wij polderen nog een beetje door. Ja, ah, ja we wij, wij hebben op een gegeven moment ook uh, de, de wijkagent, uh, die komt gewoon hier af en toe naar binnen en bakken aan, en vragen hoe het gaat en uh, we hebben ook uh, een collega die had nooit contact met de wijkagent en toen hebben we onze wijkagent aangesproken en die belt aan de andere wijkagent dat die eens naar de koffieshop moet gaan en een bakje moet drinken met de eigenaar. Ja, nee, maar dat is ook heel goed dat uh, dat soort contacten zijn. Ja, uh... ah, maar we blijven het zelf ook warm houden hoor. ik bedoel uh, we, we, we vergaderen en als er uit de vergadering wat is, of als we vragen zijn. Maar ja, het is allemaal zo makkelijk geworden. We kunnen nou rechtstreeks naar de gemeente bellen. En uh, ja, we hoeven we hoeven niet meer te gaan inspreken in de gemeenteraad. Want uh, dat, hoe, dat, zijn dat het als de burgemeester weg gaat, dat het allemaal gaat veranderen. Want uh, ja, dit wordt vastgelegd in de gemeenteraad. En in, uh, in, de, in, in alle politieke partijen stonden erachter, zelfs het CDA hier halen. Dus dat is ook pure wens. Want dat, dat zie je in lang niet alle gemeentes dat het CDA aan dat soort dingen meewerkt. Nee, maar ja, toevallig kennen we de voorzitter uh, gewoon als uh, Martijn, weet je wel, Marijn. En die, uh, ja, die spreken we ook wel eens natuurlijk. En het is best een uh, geschikte man. Hij is alleen van het CDA, maar hij was dan degene die dan begon van. Ja, maar die 16e koffieshop. En op het moment dat hij er eigenlijk over begon, weer van. Ja, moet dan nog die 16e koffieshop toch eigenlijk niet dicht? Oh, en dat vind je fijn. Nou, prima. En toen zei iemand van ja, we zitten nou op de 157.000 inwoners. En toen zei de burgemeester ook meteen, mooi, discussie gesloten. We hebben nu 16 koffers, dus uh, hier gaan we niet meer op verder. De burgemeester, meneer Schneider heet hij toch? Ja. Die gaat weg? Ja, die gaat weg. En, en is er al iets bekend van wat, wat, wat, wat er voor terugkomt? Nee, geen idee. Uh, er was sprake van teven En er kwam er hier een actiegroep <laughs> tegen teven En uh, Facebook in de krant en uh, die had geen belangstelling meer. Jij, had... jij, jij, jij, jij dreigde ook een liedje te maken, natuurlijk. Nee, nee, nee, dat is moeilijk om op te ruimen hoor. Die ruimt op zichzelf, hè? Ja. ja. Ze scheen nog glimt als een zonnetje en hij is altijd op zoek naar een bonnetje. Maar het was niet strafbaar laatst vandaag op internet. Hè? Dat nee. Ze houden elkaar de hand mooi boven. De ik weet alles maar... en u weet niks. Maar is het, wordt het, het staat dus niet vast of dat het weer iemand van D66 wordt? Ja, want wij hebben, wij hebben uh, niet de VVD in de coalitie. Dus, uh, en ook niet de CDA, dat is uh, uh, GroenLinks, de PvdA en D66. En uh, ja. Berd was overigens PvdA. We hebben alleen maar PvdA-burgemeesters meegemaakt. Uh, ah, Oké. Okay. Nou, dat maakt ook uit, heb ik de indruk. Ja, dat hoop ik maar. <laughs> nee, maar Als... aan de andere kant, aan de andere kant uh, krijgt de, de nieuwe burgemeester nou gewoon een cadeautje in schoot geworden. Nou, nou hoeven ze niet druk te maken op de koffieshops, want het is allemaal geregeld. En de gemeenteraad uh, gaat, gaat dan de volgende burgemeester echt wel aanhouden, want die hebben geen zin in weer een zootje ruzie om, om niks. Ja. En uh, is er in, in Haalem nu ook al een idee ontstaan om iets met de achterdeur te doen? Ja, ik heb er ook een heel concept voor gemaakt. en uh, uh, Daar kregen we op een gegeven moment, uh, na drie minuten inspreektijd een, uh, een raadsinspraakavond. En daar heb ik het concept uitgelegd destijds nog samen met Mario Lab. Want die werkte mee aan het uh, juridische uh, verklaren van uh, de mogelijkheid tot een experiment. En vlak na mijn toespraak stond de burgemeester op en die ging dan vertellen dat hij voorzitter werd van die speciale commissie van het VNG. Mm. En dat hij het allemaal wel ging regelen. En toen. Uh, ja, toen vonden de collega's, ik niet, maar die vonden de collega's om dan maar af te wachten tot de burgemeester dat ging regelen. je hebt het resultaat gezien. Ze hebben een voorstel gedaan en hebben ze gezegd ja. van, dat mag toch niet onder deze regering. Dus dat was het eigenlijk. Maar we hebben hier uh, een heel concept wat we dan uh, zouden willen. En we hebben ook onze boekhouding aangeboden van, kijk, we hebben uh, tussen de 3000 en de 3500 kilo per jaar nodig. En dan heb je het over de in Nederland gekweekte producten. Ja. Naast de buitenlandse producten. Ja, Die verliezen ja. jullie toch niet uit het oog? Nee, ik, ik, ik had altijd wel verwacht dat onze overheid een keer kwam met de maatregel van ja, je mag geen buitenlandse hars meer verkopen, maar je mag wel wiet gaan kweken en dan mag je zelf hars gaan maken. Dat zou logischer zijn. Nou, dat zou wel een dilemma zijn. Tuurlijk zou dat een dilemma zijn, want als je dat als je dat, uh, dan moeten ze maar afspraken gaan maken met de koning van Marokko. Want anders hou je toch weer een illegaal sweer mee. Ook, ja. Ja, tuurlijk. Dat gaat niet weg. Laten we ja, eerlijk. Ja, als ik het niet meer verkoop, gaat dan we het wel verkopen, bij wijze van spreken. Dat is toch logisch? Maar als ik goed geïnformeerd ben, is er dus ook een raadsmeerderheid in Haarlem die graag het experiment wil? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Maar uh, ja, daar, daar was ook uh, een meerderheid voor voor het voorstel van mij. Maar ja, omdat er uh, werd uh, teruggevallen op het initiatief van de burgemeester die het wel even zou gaan regelen. Nou, dat bleek, uh, zoals wij dat zeggen, altijd uh, een schekt in een glas bier. Uh, uh, daar moeten we het maar weer mee doen, dus er gebeurt nu niks. Uh, we wachten maar tot de weg is. En het was een goed uitgewerkt plan, compleet met bouwtekeningen van hoe de ruimtes eruit moesten zien. Alles, alles. Alles is erop die... en eraan. Is dat ja. ook een, was het Haarlemse plan ook een van de plannen die toen bij opsteld is en gediend? Jazeker. Ja. Uh, het ja, dat... is, is ook nog dat... een scriptie geworden van een student. Die heeft de hele situatie gehad tegen het licht gehouden. Iedereen gesproken, politie- en woningbouwverenigingen, koffiezoophouders. Die kwam ook tot de conclusie dat het eind van het verhaal, het advies van zowel de onderzoeker die daarop afgestudeerd is. En het Stichting Drugsbeleid om met dat concept van ons aan de slag te gaan. Maar hoe kun je ook... In het kort schetsen hoe het plan in elkaar zet. ik bedoel, had je onafhankelijke kwekerijen? Gingen de shop eigenaren zelf kweken? Of, uh... Nee, dat zou ik niet willen. In mijn concept is het eigenlijk zo dat je wel zelf uh, over de ruimte beschikt, maar dat je werkt met ZZP'ers. Mm -hmm. Ja, goed, maar ik bedoel, juridisch gezien, was de shop eigenaar verantwoordelijk voor de kweek? Uh, nou ja, voor de kweekruimte. Voor de kweekruimte, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, ja, kijk, hier, hier, hier in Leeuwarden zeggen ze, willen ze graag een model waarin laat zeggen, de koffieshop gewoon uh, zelf kweekt uh, voor, uh, voor zijn eigen uh, behoeften. Alleen uh, wat voor vorm dat dan krijgt, of je dat dan ook daadwerkelijk zelf doet, of, of, of dat inderdaad met ZZP is, uh, oplost, uh, ja, ik, dat ik, is dan ik, vrij, laten we zeggen. Ja, ik vind dat je dan wel een, een stukje legale werkgelegenheid moet creëren. En het is ook zo... Uh, ja, kijk, goed, als, je, ja. als, je, als je bepaalde regels wilt hanteren, dus geen pesticiden in het pand, dan kan het ook niet gebruikt worden. En uh, iemand overtreedt die regels en die heb je in loondienst, dan is het moeilijk om die weg te krijgen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. ja. Vandaar dat ik denk, nou als je zzp'er hebt en je hebt een contract en hij houdt zich niet aan het contract, dan kan er een andere zzp'er komen. Want ik wil niet dat er gekloopt wordt met mijn wiet. Maar 16, cof 16 coffeeshops, 16 kwekerruimtes eigenlijk in de gemeente ja, halen. Ja, ja. Dat, dat zou wel. Dus uh, niet, niet, niet dat koffieshops samen een kwekerij gaan doen of zo. Ja, nou ja er staan hier in in de Waardepolder genoeg uh, hele grote fabrieksgebouwen leeg. Daar zou je ook met z'n allen in kunnen. Ook al hoef je niet gezamenlijk te kweken, weet je ook. Dan kan je gewoon zelf met uh, x aantal units uh, je voorraad verzorgen. En je de zou handen, ook moeten kunnen handen handen uitwisselen. Ja, bijvoorbeeld. Want dan heb je weer meer soortjes op je lijst. Uh. Ja. Ja, het is geen schande om erop te zetten, het is van die andere kweker. Dat is juist een bewijs dat je weet waar dat het vandaan is. komt. Dat is, juist, dat is, ik, ik heb al de ervaring. Vroeger had ik vaste kwekers en die kwamen elke laatste vrijdag van de maand... gingen we lekker hele middag bij mij in het kantoor zitten en over wiet praten. En dan gingen ze tegen elkaar allerlei dingen uitleggen. Ik heb de ervaring dat als je een heleboel uh, leuke wietkwekers bij elkaar hebt... Ja. dat de producten er alleen maar beter van worden. Zo ken ik dat ook hoor, Gewoon, we hebben ooit een, een, een klein groeishopje bij onze onderneming gehad en uh, daar, daar stond een mooie grote tafel en aan die tafel werden de interessantste gesprekken gevoerd als daar een paar kwekers samenkwamen en die gingen inderdaad over plantjes praten en over voedingsstoffen en, uh, dat... Over fouten die anderen gemaakt hebben en fouten die, die gemaakt hebben en daar leer je alleen maar van Dus ja. ik, ik vind dat alleen maar, dat is een enorme denktank als je dat bij elkaar krijgt ja, En als iedereen daar zijn brood verdient ja, dat is toch prima. Ik heb ook een systeem uitgewerkt dat er niet te veel voorraad kan komen, want daar zijn ze weer bang voor. Ik heb dat ook eens uit mogen leggen aan de voorzitter, of de, de, de voorzitter van de commissie van de VNG en die mevrouw uh, Elvira Spiet of zo van uh, Noord-Holland, die was ook met onze burgemeester. En toen ik dat uitgelegd had, zei ze, oh dus het kan toch wel. Ik zeg, wat bedoelt u dan? Nou, dat het niet op straat terecht komt. Ik zeg, ja, ik zeg, als het zo gaat bij de commissie komt, het vanuit de koffieshoek niet op straat terecht. Ik zeg maar, als uh, het merendeel van de gemeente in Haarlem uh, in Nederland nog geen koffie-shops heeft, ja, dan blijf je altijd straathandel houden. Ja. <lacht> nou, heel goed, nou, ja. Ik ben ook politiek actief geworden, want uh, ik ben lid geworden van de VVD. Heel goed. Dat is een, dat is een beginnetje. Je kan uh, van meer partijen lid worden, hè? Nou, ik, nou ik, ik, ik probeer mijn collega's ervan te overtuigen, als we allemaal lid worden van de VVD en ons personeel ook, dan kunnen we alles wegstemmen. Dat is een beroemde, dat, is, dat is een goede goeie strategie. Hè? If you can beat them, join them. Juist. Want ik heb uh, laatst ook met een paar, paar collega's zitten praten. Die wilden een politieke partij oprichten. Ik zei, nou dat hebben we Als we proberen met Wernhard krijgen we 44 stemmen. Ik zei, als jij denkt dat je er meer kan halen, moet je het doen. Ik zeg maar, er is een partij die heet de VVD. Dan kunnen we zo met z'n allen naar binnen gaan. Oh. Ik zei, want de sleutel van de achterdeur zit niet bij de, bij de SP en niet bij de PvdA. De sleutel van de achterdeur zit aan de binnenkant bij de VVD. Dus daar moeten we zijn. Dat is waar. Nou, Michael, bijna, of, ja. vijf, Michael, ik krijg die achterdeur trappen, is het misschien wel beter dan om gewoon te proberen die deur op een fatsoenlijke manier open te houden? Gewoon van binnenuit met de sleutel bedoel je? Juist. <laughs> ik heb je nog een keer met een grote hamer een deur zien in beuken zo'n achterdeur. Ja, ja, nou dat was met een hele grote kwitantie. Ja, ook, de, ja. Ja, Die zit ook in onze clip. Oké. Okay. Veertig jaar gedogen, zonder nederwiet te mogen kopen. Dat is toch lang genoeg geweest? Gooi die achterdeur eens open en dan ram ik die achterdeur in, want de videoclip is heel leuk. Vandaar ook die uh, video-wol erbij. Dus uh, de VVD kan een soort uh, groene vijfde kolonne verwachten binnenkort. Nou ja, er zijn collega's die, uh, die begrijpen het wel. Die denken: van ja, dat ja. is eigenlijk niet zo raar. Want als je met, uh, uh, bij zo'n congres zoveel leden heeft een politieke partij niet, en als wij in uh, uh, 6000 leden in de VVD hebben, is, uh, kan je alles tegenhouden. En Koszot zei altijd tegen mij: Dit land heeft meer blowers dan partijleden. Ja, dat is ook zo. Dat, uh, Laten we die twee dingen combineren. Voortaan gewoon bijna, als alle blowers ook partijleden worden, dan is er gewoon bij alle partijen overal een meerderheid van blowers onder de leden. Daarom. Dus uh, bij de volgende verkiezingen horen we dan uh, uh, uh, bij uh, de uitslagenavond uh, uh, reggae muziek uh, uit de VVD-tent uh, komen in plaats van. Nou, ik, uh, ik, ik, uh, ik ga naar de VVD met mijn plastic verhaal. Want uh, uh, we hey. zijn bezig met nieuwe machines om die hennep uh, nog beter te kunnen snijden, om het te verwerken tot plastic. En we gaan dus in Nederland een hele nieuwe industrie opzetten. En daarvoor wil ik eerst met de VVD. Nemen. Dan ga ik ze later wel zeggen dat ik al 25 jaar een shop heb. Oh nee, dat is wel een gevoelige punt natuurlijk. Je, Je weet natuurlijk niet hoeveel prominente VVD'ers naar dit programma luisteren. Hè? Ja, nou ja. Dan noem ik mezelf wel Arnold in plaats van Arnold. Arnold. En we gaan trouwens donderdag naar de Oude Pekela. Okay. Naar het bedrijf van Albert Afro. Want uh, daar gaan we onze verwerkingsmachines neerzetten als die straks afgetest en klaar zijn om de eerste en de plastic fabriek in Nederland te beginnen. Okay. Kijk, dat is een goed begin uh, Noord-Nederland. Dat, dat, dat bedoel ik, daar zijn we dus ook uh, mee bezig. Dat, uh, dat die, uh, want het is nu half in Duitsland, half in Nederland. We willen de hele industrie uh, in Nederland uh, naar Nederland verplaatsen. En uh, ja, dan hebben we weer iets nieuws in onze mooie ik land. Je bent wel uh, goed verzekerd tegen aardbevingsschade? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, Albert had wel een scheur in zijn huis, ja. <laughs> nee, maar goed, maar Groningen kan best dat werkgelegenheid gebruiken. Dat is, dat is, dat en bovendien, er wordt al veel met hen op daar gedaan natuurlijk. Hè? Dat, ja, dat, uh, Albert dat heeft 600 hectare. Dus, uh, dus, dus ja, die ja, ja. heeft materiaal genoeg voor ons liggen. En dan, uh, als je wil concurreren met het vieze plastic... Uh, dan uh, zijn wij ongeveer qua grondstoffen drie keer zo duur als olieplastic. Maar ja, als wij die machine bij de hennep kunnen zetten, dus dat er geen vrachtwagens naar heen en weer hoeven te rijden, dan sparen we een hoop. En uh, ja. dat is ons plan eigenlijk, om hele korte lijnen, want als je naar duizend heen en weer moet rijden met vrachtwagens met hennep, dat, uh, dat is niet te doen. Ik was een keer bij Jets in Garmewolde, dat was eigenlijk uh, midden jaren negentig en toen stond er ook wat hennep en dat werd toen... Dat probeerden ze toen te oogsten met uh, machines die normaal geschikt waren voor de mais. Maar dat, ja. uh, dat ging helemaal mis. Die uh... staan aan mij te vast. <laughs> ja, precies. Dat en Albert we... is ook degene die al die uh, machines ontwikkeld heeft. Samen ja. dronkers, maar die heeft uh, uiteraard ruzie gekregen met Ben. Dat hebben wel meer mensen. En die is voor zichzelf begonnen. Hij, hij maakt ook uh, hennephuizen. Het, uh, hij heeft het huis op de kop van Java neergezet van de week. Okay. Ja, en nee. dat is een mooi strak huis... Uh... Ja. En het voordeel is van zo'n huis is dat het eet ook nog CO2 als het staat. Ja, ja. Ja, dat ja. gaat gewoon En het leuke is, zo'n hennepplantje groeit sneller als boompjes. Ja. Nou, je hebt trees voor ool, heb je. Nou, daar koopt iedereen zijn vliegtickets bij af, zodat ze groen vliegen. Ja. Maar, maar die zetten alleen maar kleine boompjes neer. En kleine boompjes die groeien heel langzaam. Ja. Terwijl zo'n hennepplant legt... Veel meer stof vast, veel meer CO2-vast, als zo'n boompje. Veel meer groene massa. Ja. En, en, en dat elk jaar. En als je een ja. land zit met een gro groene klimaat, kan je ook nog twee keer per jaar kweken en oogsten. Ja, als je de goede genen in kweekt zeker. Nou, in Spanje heb je natuurlijk een vrij lang seizoen. Ja. Uh, het zijn toch eigenlijk uh, allemaal zelfbloei, uh, ze gaan automatisch in de bloei hoor. De meeste soorten hennen. Dus ja, daar kan je enorme productie mee maken. Nou, het is, uh... We zijn bijna aan het einde. Ik weet niet, uh, Jeroen, uh, had jij nog een muziekje voor het einde? Of, uh... Ja, ik heb een poging gedaan. Uh, nol, om, uh... We kunnen allemaal nog aan de telefoon blijven hoor. Ja. Maar uh, zometeen houdt de zender op: gewoon uh, de 40 jaar gedogen te vinden. Maar ik vind vooral studio sessie 40 jaar gedogen. Ja, maar dat nou, het is staat het. gewoon op YouTube hoor. Ja, maar hoe vind ik het luister het dan... maar? Cannabinole en inhalers. Cannabino en de inhalers. Nou, dan zoeken we die erbij. Dat is pagina terug. Ja. ja wacht maar. Nou maar het was gezellig in ieder geval. Kijk. Zeker weten. En, uh, Zinvol en gezellig, zeg ik. En, al en, al. en je kan het ook nog terugluisteren zometeen. Nou, ik denk dat je heel veel verteld hebt over hoe jullie dat in Haar hebben aangepakt. En uh, misschien dat uh, er wat uh, luisteraars zijn die daar een voordeel mee kunnen doen. Of dat mensen weer eens begrijpen. Ik ah, kan ik van, nog een goede tip geven. Uh, consumentenvereniging Wiesmook, die uh, is ook uh, bij andere koffieshops bezig met kussen, maar als, als koffishophouders die geïnteresseerd zouden zijn in zoiets als het keurmerk of het keurmerk, kunnen ze contact opnemen met de consumentenvereniging B Smoke. Die zoeken dan Dimitri. ook contact met de gemeente voor de koffishophouder, als die ingang er niet is. Dimitri Brewer. Ja. Ja. Ons wel bekend. Ja. Nou, heel goed. Ja. Dank aan Ja, dat ja, was echt informatief, Nol. Dankjewel. Ja, Nol, aan het einde van de avond stuur ik je de opname. Goed, man. Hartstikke bedankt. Okay. Goede geen gezondheid van. en groene vingers. Jo, zeker wel. Jo, hetzelfde. Doei, hoi. En succes hoi. met je zaken. En dan bleek Dankjewel. Een vast... en een pond bleek ik een me met. Uh, bijna 6 ons Bye, te zijn. En dan belde hij op en dan zei hij van, Goh, Klaas, uh, <laughs> het is geen 10 kilo, maar 11 kilo. Wat doen we er dan? En dan was het, ja, laat me zitten. Het is Jan Het ging allemaal heel relaxed. Lang van duizend shops. Ja, neem nog maar een half In het land van hash en medewiet Wat je zo stond als een garnaal Land van het gedoogbeleid Om haschies te verkopen In een gedoogde koffieshop Kun je zo naar binnen lopen Maar land vol van betutteling Geen bietkweker is veilig Met deze hypocrite overheid niet langzamerhand schijnheilig. 20 jaar verdogen op dat hele kleine stukje aarde. In vertoornen in de koffie met de normen en de Een ja, maar ja, als ja. wij nou niet meer in het bijvullen. We gaan het als... straks halen. we gaan het ja, Land vol praatjes en geklaag en kritiek komt de regering. Maar niemand die echt protesteert, het blijft bij vet en tering. Land vol van maar behalve voor de buren. Want een in breda moet een Belg de deur uitsturen. Land dat altijd pretendeert dat we allemaal gelijk zijn, maar openlijk discrimineert aan de zuiden. Ik zou het niet goedkoper zijn, om zal te doen. Nee, nee ja. dat was hem jongens. Ja. Nou ja, ik mag aannemen dat we maar thuis in Amsterdam dan. Oh, Amsterdam? ik kan het niet voor De Festival. ben je eigenlijk Hoogst van ik waarschijnlijk wel. We gaan mee. Wij gaan ieder jaar met een bus vanuit de Ossen naar, uh, naar het Cannabis Festival. Ah, leuk man, dat, uh, dat, dat doen we al heel lang gewoon. Dus, uh, even de bus huren en dan kunnen we, echt iedereen uh, een tientje in. En dan kunnen ze heen en weer naar Amsterdam en het uh, festival bezoeken. Ja, lekker, lekker makkelijk.